Trixo, dubbel zo en uitzendwerk. Trixo, Goedemorgen. Ja, dag Kim. Goedemorgen. Dag Charlotte. Goedemorgen. We zijn één ding vergeten vanmorgen. Oei, is het rappie? Nee, dat is de zon. Ah. Ja, vandaag geen zon. Dat is jammer eigenlijk. Dat zijn wij toch niet vergeten? Ja, nee, de dus zon niet onze verantwoordelijkheid. Maar dat uh, ja, is jammer natuurlijk. Dat is het enige waar je rekening moet mee moet houden voor de rest. Wordt het een fantastische dag.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 Uh, ja, ik heb een heel dol weekend. Ik ga kijken naar een bepaalde show en daar doet een, oh, ja. een bekende mens in mee, een zekere Pieter van der Verre. En ik ben heel benieuwd. Uh, ik denk dat het leuk gaat worden. Het is met dans en zang, ja, de winterreview. Ja, dus uh, dat moet ik zien hoor. van op de eerste show. rij. Ja, <laughs> ja het, wordt een, het wordt een dolle boel. jij, ja, Charlotte, ga je schaatsen of... Uh, ik ga wel naar Nederland morgen. Ja, nou. Je weet kan ik daar schaatsen. Oh ah, ja, ja. <laughs> ja, ah, ja, ja. Da ja, ja. Nederland? ja, dat mag. Dat is Ja, Nederland, ja. Uh, ja, Nederland. Nou. zoon gaat daar schaken. Juist, ja, je zoon schaakt. Wat ja, bijzonder. Ja. Is, Is dat aan een internationaal toernooi. Ja, zit in Holland. Ah ja, voilà. <lacht> Klopt niet. Wauw, dolle plannen allemaal. Goed weekendje vooral. Dan mag je al een beetje vieren met Madonna. Goedemorgen, lieve mensen. Oh Geef je tuk de Halliday nog even niet. Wel, weekend natuurlijk. 8 over 6. Dankjewel, Madonna. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Another early fight. I'm staying up at night. Cause I have worries of a different kind. Wishing that I was wrong. I said it all along. Mm. The road was always hard. Left my mama's empty heart. But she's the reason that made me start fight holding up my januari en vrijdag, bah, bijna weekend toch wel, de dag dat je hoort op radio het weet dat er weer stakingen zijn in de gevangenis, ja, die zien nog niet Ecuador nee, maar er is wel heel veel uh, overbevolking. er zitten zo'n 12.000 gevangenen in ons land en dat zijn er eigenlijk 1300 te veel dus eigenlijk oh. zitten die dan ook gewoon met meer in een cel waar bijvoorbeeld maar plaats is voor één persoon, zijn ze dan met twee of drie, dus er is echt wel uh, overbevolking en heel veel agressie daardoor onderling tussen cipiers en gevangenen Gekke, gekke wereld. Je zal er maar breken. Allemaal heel veel goede moed. Als je naar buiten kijkt, heel veel wolken. Het is ook een beetje gladdig. Als je op de weg gaat, let op. Net toen we voor Radio 2 hier aankwamen, ik weet niet of jullie het gezien hebben, stond er een auto op de zijkant. Scheef, waarschijnlijk ja. uitgegleden. Dus let op. Uh, misschien je ja, snelheid toch een beetje temperen. Ik zie ook een prachtige foto net binnenkomen van Bart Sikaat. Die heeft een enorme krok Geappt ja. waar je kan in slapen. <laughs> maar en el elke, geen krok, monsieur. Hè. Maar elke, elke, dag, maar elke dag krijg ik foto's van mensen met speciale kroks. Oh, zo vreemd, hoe zou dat komen? Ik Peter? vind het super vriendelijk, ja. We ja. kunnen inhouden om ik zo geen bed te kopen. Maar goed, goedemorgen. Het wordt een vrolijke ochtend, sowieso. hoor. Weekendje en Karine de Kok uit Desselbergen, die is gisteravond al begonnen. Karin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent al. Goedemorgen, morgen aan mij ah, Ik heb het graag als je zo enthousiast bent. Zie jij bent dan naar die wintervue geweest in Elke Lik? Vertel eens. Ja, oh, dat was super echt waar. Ik ben op oh, avond geweest. Hmm. En dat is dan met, uh, ook eerst uh, diner. En dan om negen uur begint de revue. En dat was dus heel, heel plezant. Um, het was die avond met Bart Kaal en de uh, Kapperman. Ja. En uh, ja, daarna dan uh, is het ook nog um, wat dansen. Oh, ik dus, wacht wacht, wacht, wacht. Ja, En ik heb, dus wel degelijk, ik heb dus wel degelijk met Hugo een klein dansje geplaatst. <lacht> oh. Dat hebben ze mij nog niet verteld, dat er nou nog gedanst wordt. Maar dat was waarschijnlijk omdat het op oude jaren was, uiteraard. Ja, voor de mensen die ja, nu uit de lucht vallen. Avond, ja, de wintervuur het is dans, het is musical, het is spektakel, het is een soort van acteren, maar het is, het is fantastisch. Jij ja, maakt je zorgen ja, over de humor, hè, toch... Nee, en Karin heeft toch... mij nu helemaal warm gemaakt. Ik ga zondag kijken, maar ik vroeg mij wel af, wat voor soort humor wordt het? En jij weet het al, je hebt het al gerepeteerd. Het is lachenhumor, hè, Karin. Ja. Ah, oh, dat is echt lachen. Lachen, lachen. Ik heb tranen zitten lachen. Ach. Echt waar. <laughs> Ik en komt het en helemaal. Ook, goed. ook wel een klein traantje uh, als we dan op een gegeven moment zien. Dan ook Nicole. Dan hebben dat echt ook maar gezien aan ja. zo. En uh, ja, dan is dat toch wel even zo van. Uh, ja, ja, toch een beetje emotioneel. En dat mag, ja. dat mag, Karin, dat mag. Ja. Ik pak mijn zakdoeken mee voor een lach en een traan. Dank je wel om even voilà. reclame te maken. Voilà. Geniet van het weekend, Karine, Fijne ochtend. Dank je wel. Dag. Voor jullie ook. Dag. I don't know. Meneer, ah don't speak. Goedemorgen, het is 18 over 6. Zometeen alleen maar boze mensen. En misschien word jij zelf ook een beetje boos. Sorry daarvoor nu al. Volgend weekend in Kortrijk Expo, VeloFolies, de beurs voor elke fietsliefhebber. Anne en Daan gaan vanaf maandag al op verkenning. Ze geven een hele week tips en tricks voor een goed onderhoud, de juiste voeding, kledij, uitstapjes en ze praten met Vlaamse wieler-iconen over hun liefde voor de fiets. Ook gebeten door de fietsmicroben? Kom dan zeker naar VeloFolies. We zijn er op zaterdag 20 januari ook met een live uitzending van Radio 2 Weekend. VeloFolies, 19 tot 21 januari. Kortrijk Expo. VeloFolies.be het zijn solden bij Bol, ho, oh, daar kan je niet omheen. Alleen deze week Lego sets met tot 15% korting op de meest getoonde prijs. En winterse mode met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor deze en nog veel meer deals in de app van Bol. Puzzle. Bestemming, de beste saloncondities. Vertrek, nu. Sla links af. Bestemming, oh.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 Ik vind uw mama zo lief, hè. Ja, hè. Ja. Maar. Oeh, de maar. Bij Scarlett is er geen maar. Onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met 60 gig voor 50 euro per maand. En die prijs ligt vast tot eind 2024. Scarlett, waarom meer betalen? Proactief meedenken, zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ja, je gaat misschien een beetje boos worden zometeen, maar dat mag op een vrijdagochtend. ochtend. Het gaat toch vrolijk zijn voor de rest. Er is een kleine rel in uh, Engeland. Die heeft allemaal te maken met halfnaakte mensen en een reclamecampagne voor het kledingmerk Calvin Klein. Heb je misschien al zien passeren deze week? Zeker. Wat is er aan de hand? Charlotte, vertel ons. Je hebt het gezien, hè, Kim. Ik had het gisteren al gezien. gezien ja. Je ziet daar al een foto van Calvin Klein, maar het gaat eigenlijk over een andere reclameposter die verboden is van dat merk. Uh, op die andere staat een, een vrouw met een jeansblouse en die is tot half Overwege haar lichaam getrokken kun je nu zien ook in de app en je ziet haar borst een beetje haar billen heel mooie foto vind ik maar heel mooi. nu wat de Britse dienst van reclame zegt die reclame geeft te veel uh, aandacht aan het lichaam van de vrouw en eigenlijk te weinig aan de kledij want de bedoeling is dat je die blouse gaat kopen. En niet de vrouw. Maar natuurlijk is je aandacht gewekt door de vrouw. Dus hè, daar is discussie over. Um, en het model dat nu op die poster te zien is, is boos. En ze zegt dat die poster eigenlijk enkel verboden is omdat ze een vrouw is. Want een tijd geleden verscheen er dus andere reclame met de man van Calvin Klein. En, en dat 12, wel. All the ways and six-pack of bijna eight of twelf of ik weet niet veel spieren die daar rond te schrijven. Maar dus, daar keek ik niet naar. Mijn aandacht werd echt getrokken door die onderbroek. De onderbroek, hè? ja, mm. mij ook. Mm -hmm. Maar het man van is dat daar... Dat daar Laten we daar nog over vallen. Ja, inderdaad. En die foto's inderdaad... Ik vind het gewoon zo... allebei mooi. Ja, dat is toch ja ik vind het ook. Ja. Compleet niet aanstootgevend. Nee, ik vind het ook mooie foto's. En, en ja, je aandacht wordt getrokken naar de kledij toch ook. <lacht> ja, maar, ze, maar ze Ja, okay, goed. Ja. Ik laat het even staan voor jullie dames. Ja, Komt goed, ja. Je, dat is lief. En dan, ja, echt een onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk verhaal uit leven in Vlaamse Brabant. Daar zijn stropers aan het werk en die doen iets en je denkt... van, dat, dat, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Ze hebben twee dode vossen gevonden zonder staart. Allee. Een wandelaar heeft die dieren gevonden in, in een sloot. En de staarten van die beesten waren gestript. Nog. En dat doet vermoeden ja, dat het zou kunnen gebruikt zijn als een jachttrofee. eigenlijk of, of om een muts van te maken, zoals wel eens in de jaren tachtig nog gedaan werd. Of ja, ja. populair was... Um, maar ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een konijnenpoot gebruiken als geluksbrenger. Dus misschien heeft het daarmee te maken. Het is een mysterie, maar ze, zijn er, uh, ja, ze kunnen er niet mee lachen in Zoutleeuw. Beverstaarten en zo. Hè. Ik had een vriend en die had een, die had een jas. En uh, had ook een poes. Ja. Allee, ja, de, ik denk van, deze combinatie. Dat uh -huh. had gewoon een leerjas. Op een bepaald moment zijn poes, sterft, een zwarte poes. En die komt... Uh, het was op de Giro. <lacht> en die, kom, die komt die kom naar de Giro en zegt even, ja, wat vind je van mijn jas? Ik zeg, ja, dat is mooi, mooi. En, dat nieuw, een nieuwe, nieuwe jas. Een bondje op je, op je kraag. Dus op zijn kraag had hij zijn dode poes laten verwerken door een kleermaker. Super mooi gedaan, gedaan. Maar wel heel bijzonder. Pas op de poes was een natuurlijke dood gestorven. Dus er was niks mis mee. Maar het was wel heel mooi. Maar ik weet wel. Ja, vroeger bondjassen. Mijn mama. Uh, sorry moeder. Die had een, een bontjas van zeehond. Oh. Ja, die heeft ja. hij niet meer. Maar dat, toen was dat toen allemaal. Toen was dat wel ja. zo. Maar nu ga je toch niet meer rondlopen met een muts met, met, met een vossenstaart aan. Ik weet het niet. Misschien zijn er op dit moment luisteraars die zeggen van ja, ik heb ook nog een bondje. En ik gebruik dat nog. Ja, ik weet het, Mijn grootmoeder had een sjaal waar zo nog uh, pootjes aan hingen bijvoorbeeld. Ja. Ja, je hebt zo'n mooie faux fur nu. Waarom zou je dat doen? Ja. Maar ja. die staarten, het is een mysterie. Het zou kunnen voor een trofee zijn. Bestaat Belsland nog bijvoorbeeld? Die winkel, vroeger was een enorme bondwinkel. Die, uh... Ik weet niet. Mag niet meer, hè? Nee, wat ik weet dat Gaia die ging daar dan zo met uh, graffiti over gaan spuiten en, uh, okay. en bekladden en dat soort dingen. Dus failliet. Maar, nog mensen. Tussen. Zijn ze failliet? Ja, ja kijk, dat ja. ja, was te denken. Maar goed, als er nog iemand uh, een bondje heeft en het wil delen, deel gerust even in de app van Radio 2. Stilos Biel, goeiemorgen. Goedemorgen.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 Oh, cause to the right, here I am, stuck in the middle. Gaga Bad gaga, la la, bad romance? 1 over half zeven, zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Jamont. Goedemorgen, sinds 10 uur gisteravond is er in alle gevangenissen een 24 uur staking. De Sipiers protesteren tegen de overbevolking en de agressie die daaruit voortkomt. In onze gevangenissen zitten zo'n 12.000 gevangenen. Dat zijn er zowat 1.300 meer dan waarvoor er eigenlijk plaats is. En op het EK Baanwielrennen heeft Lani Wittevrongel een zilveren medaille gewonnen in de scratch. Dat is de koers met massastart over 10 km voor België is het de tweede medaille al op dit EK. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Goedemorgen. Aan de oude macht in Dessel is een auto gisteravond tegen de gevel van een huis gereden. Mogelijk is de wagen geslipt. Twee van de drie inzittenden, een moeder en een kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De garagepoort en de gevel van het huis zijn beschadigd. De vrouw die er woont was tv aan het kijken toen het ongeval gebeurde. Zij bleef ongedeerd, maar is wel heel erg geschrokken. Ook in de gevangenis van Antwerpen is er sinds 10 uur gisteravond... ...een 24 uur staking aan de gang... ...net zoals in alle andere Belgische gevangenissen. In de Antwerpse Begijnenstraat zijn vanmorgen... ...maar 15 van de 45 Sipiers aan de slag gegaan. De Sipiers staken naar aanleiding van de overbevolking... ...en de toenemende agressie, zegt Ken van de Vondel van het ACV. De overbevolking in de gevangenis van Antwerpen is nog steeds ongewijzigd. We blijven toch rond de 50 grondslapers zitten... Rond de 700 gedetineerden. Bij gevolg staken wij ook voor de agressie dat dat met zich meebrengt. Die frustraties die uiten zich naar de CP's en de, het eerste aanspreekpunt van de gedetineerden. Wij vragen op korte termijn een werkbare situatie voor de CP's maar ook een leefbare situatie voor de gedetineerden. En ook bij de lijn wordt er gestaakt bij een onderaannemer en daarom vertrekken al voor de derde dag op rij geen bussen vanuit de stelplaatsen van Edigem en Tissel bij Willebroek. De chauffeurs willen niet meer uitrijden omdat hun bussen in slechte staat zijn en dus niet meer veilig. De directie heeft wel oren naar de kritiek, zegt Karin Dierks van het ABVV. Wat voor de chauffeurs belangrijk is, denk ik, dat het nu ook niet geen eendagsvlieg is, hè? dat men ziet dat men de komende dagen, dus vandaag dan nog... maar ook nog eventueel het weekend verder werkt... zodanig dat we tegen maandag... Hopelijk voertuigen hebben die de baan op kunnen, die technisch in orde zijn. En er komen heel wat reacties binnen op het overlijden van Alex Boeije van The Strangers. Hij overleed gisteren en is 89 jaar geworden. Alex Boeije heeft mee de Antwerpse muziekgroep opgericht en hij stond bekend als de Stranger met de baard. Zijn collega Nest Adriaanse was in Spanje toen hij het slechte nieuws hoorde. Wat veel mensen volgens hem minder beseffen, is dat Alex Boeije ook een goede muzikant was hij. heeft mooie liedjes geschreven. En hij speelde ook gitaar. Het was geen gemakkelijke. Hij we alles tot in de puntjes gejuist hebben. Ook als we optraden moest het, het moest allemaal goed staan. Als we repeteerden, dan moest het zijn zoals hij... Het was geen gemakkelijke, maar voor het mensen was dat, dat een toffe, toffe kerel. Vanaf vandaag kan je ook in het Antwerpse stadhuis een rouwregister gaan tekenen voor Alex Boeien. Het register blijft er een week liggen. Het is grijs met veel lage wolken en s ochtends kans ook op aanvriezende mistbanken. Het blijft overwegend droog bij plus 3 graden. Morgen ook droog en dan wordt het 5 graden. Hey mama, Mona. waar staan de problemen van morgen? Goedemorgen. Goedemorgen. Op de binnenring rond Brussel in Halle één rijstrook is daar nu versperd door een ongeval. Dat is het. Ja. Oh, Hou zo.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 Bij Ixina vind je een keuken op maat gemaakt door een ervaren ontwerper. En in januari krijg je tot een vierde van je keukencadeau. De Ixina-prijs, dat is veel meer dan een prijs. Info in je winkel of op Ixina.be Ixina, ja aan je dromen. Amai, oh wat staat het? Yeah, dat kan toch niet? No. Dat is wow. Dat is gigantisch ook. Dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Lieveke, filmt dat. Maar die nee, filmt jij dan? Nee, nee, maar al filmt... ja, okay, ik film. Ja, oké, ik film. Spectaculair is dit. Dat heb ik nog nooit gezien. De Ford Salon Condities zijn spectaculairder dan ooit. Afspraak bij de Ford Verdeler in uw buurt of op Ford.be. Actie geldig tot 31 januari. Ford Ford, Ford.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 Die een auto, dat is van mij. Dat is zo Ja, van mij. Dat is van mij, hè? Al je spaargeld in een nieuwe auto steken gewoon om te kunnen zeggen. Dat is van mij. Dat is zo passé. Met Private Lease van VDFin geniet je van alle voordelen van een eigen wagen aan een vaste maandprijs, zonder zorgen. Zo heb je nu al een Skoda Kamiq vanaf 319 euro per maand. Info en voorwaarden op vdfin.e aanbod berekend met een voorafbetaling van 2.900 euro. Radio 2 Goedemorgen morgen. Jouw ja, goedemorgen telt voor twee. VRT Radio 2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 I'll be gone Say tonight I fight to break up. gone Come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a log On the fire And it burns Like me for you Tomorrow comes With one desire To take me away from the truth It ain't easy To say goodbye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 Tonight van Eagle Eye, Cherry en Luc Wilsen uit Stabroek. Goedemorgen Radio 2. Weer een nieuwe dag om naar Radio 2 te luisteren. Elke dag, Luc. En over Lucke gesproken, goed plan hoor. Goedemorgen, ja, volgend jaar moet je een paar keer stemmen. Maar de belangrijkste stem, die gif je vandaag nog snel voor Luc Appermond en de Radio 2-show. De Zoete Inval Die is genomineerd voor de Kastaars, de nieuwe Mediaprijzen. Gun luc die Kastaar, heeft er hard genoeg voor gewerkt. En gisteren had hij nog een rabarbertaart. Wat een prachtig en lekker rabarbertaart was dat, man. Ik vond dat echt heel goed. Ik heb drie stukken opgegeten. Je voelde dat, vooral, je voelde dat vooral dat Bart die rabarber zelf had geoogst. En daar zat een beetje franchipan in, precies. En een heel speciale combinatie. De consistentie was uitstekend. Mm. Als je nu al lekker bent, als hij de kastar wint voor het beste radioprogramma, dan zorgt hij ervoor dat tien luisteraars zo'n rabarbertaart zelf kunnen proeven. Wauw. Goed, dus stemmen. Kastaars.be, klik daar even door naar Luca Permond En stem. En ik kan nog stemmen, want ook genomineerd is Tom Waas. Voor een heleboel dingen, ook als mediapersoonlijkheid. Nu, Vin Germijns vond ik ook een goede keuze. Eh, jong, fris VRT. Maar Tom Waas, die man, wat kan die niet zeg? Zondagavond gaat hij op VRT eens een nieuwe kamp openen: Kamp Waas. Met allemaal enorm afgetrainde kandidaten. En heel mooi. Gisteren was hij prachtig emotioneel op Play 4 bij James the Musical. En op het einde vertelde hij dat hij ooit graag met een zeilboot de wereld zou rondreizen. En toen ze een musical brachten over dat verhaal met allemaal oude bekenden, toen werd hij echt een beetje emotioneel. Het was zo mooi om te zien. Als je het gemist hebt, we gaan even een stukje laten horen en zien. Het is op muziek van Neil Young, een van zijn lievelingsartiesten. Geniet even mee van hoe goed die James the Musical ook is. Nu te zien in de app of live op VRT1. Samen onderweg naar later. Samen onderweg naar later. Topzaggers ook, okay. topzaggers. En dan Tom Waas met heel zijn ploeg op het podium. En Tom die echt in tranen was, zo mooi zeg. Dus er zit een hart in Tom Waas. Kreeg jij nu net de tranen in je ogen toen je dit zag? Ik vond dat heel mooi, maar ik kan u niet zeggen dat ik daarvoor te wenen was. Waarom? Als ik zo iemand zie wenen en zo emotioneel zie, dan word ik zelf emotioneel. Ah, zo. Ja, ja, ja. Dat voelt zo ja, een beetje. Ja, zo. Wat had dat nu al ja, ja, ja. ja, Tom Waas. Heerlijk om te zien en helemaal verdiend. Dus als je toch aan het stemmen bent, stem ook voor Tom Waas. Zo goed bezig. when the morning comes i watch you rise There's a paradise they couldn't capture that bright infinity inside you runs never ending forever baby. No, no, no, you, I'm crazy We We zijn samen. We zijn samen. of each other baby We'll play BTS, my universe. It is hmm, 13 voor 7. Goedemorgen. De nationale Dag. Tuurlijk wel, ook goed nieuws over exact 11 dagen vier je met ons en heel Vlaanderen de nationale Dag. Denk maar even na hoe je precies die nationale Dag gaat vieren. Het is op een dinsdag, 23 januari, waar je heel hard jouw Goedemorgen mag laten zien en horen. Onze Margot van de regio loopt al heel de week Vlaanderen af om je warm te maken. In Kortrijk schilderen ze het woord Goedemorgen op de ramen. En in Antwerpen heeft een bakker Goedemorgen eclairs gemaakt. Alleen maakte, want gisteren was daar nieuws over. Die bakker zijn spel ging razend hard. Dat kon je gistermiddag horen op Radio 2 in Antwerpen van wat is daar gebeurd? Bakkertje, bakkertje. De mensen hadden het in de ochtend gehoord op de radio en die zijn nog een keer extra Goedemorgen. Hè. Dat waren echt enthousiaste mensen. Er waren zelfs mensen bij die zei, geef ze mij maar een paar mee, zo kan ik ze uitdelen op werk. krijg ik ook eens een goede morgen van mijn collega. Wat een goed idee, man. Goed gedaan. En het wordt alleen maar doller, want Margot van de regio... Margot van de regio. Bon, we zien en we horen jou nu op dit moment. Waar sta je precies? Goedemorgen. Wel, ik weet niet of je het kan zien, maar achter mij, hoog in de lucht, staat een kunstwerk van een gespiesde kever. En ik ken weet dan misschien dat ik op het Ladeuzenplein in uh, Leuven sta. Het is hier trouwens spekglad. Echt, ik moet, hier, ik moet hier goed met mijn beide voeten op de grond blijven staan of ik lig op mijn gezicht. En dat is ook niet de bedoeling. Nee. En je kan misschien meekijken in de Radio 2-app. Dan zie je dat ze hier de markt aan het opzetten zijn. Ja. Ik heb al gemerkt dat iedereen, de marktkramers, hier wel uh, flink goedemorgen tegen elkaar zeggen. Maar dat is een goed idee. En dat is goed, want hier gaat straks heel veel volk zijn als het markt is en ik ben niet zot van plan ik heb iets mee van tien meter lang dat ik hier in de lucht ga hangen straks en, ik zie ik zelf frikandel Sorry. misschien Miss oh. ja, ook leuk, ook leuk zeg maar dus spekglad levensgevaarlijk ook op de weg natuurlijk als er toch al mensen zijn Margot van de regio kun je eens echt heel luid een mooie Goeiemorgen lanceren daar oh Peter ja, Margot okay. Goeiemorgen Wauw. Ja, toch? Wow. Ja, natuurlijk. Ja, ja, Leuk voor de mensen die nog aan het slapen zijn op Ladeuzeplein in Leuven. Maar zo'n stunt, wat gaat ze daar precies doen over een uur? Je maakt dat allemaal mee. Een goedemorgen, morgen.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 Walipa staat hier nog altijd in de Radio 2 top 30. En ah, wel, kijk, morgenochtend dan, uh, luister je gewoon maar even. En dan weet je dat, hier op Radio 2. Ook weekwatjes trouwens, met Ruben van Gucht. En die heeft een geweldige gast, James Cook. Vind ik altijd tof. Vind ik een mooie combinatie. Waarom? Ja, James en twee mooie mannen. Ja? <lacht> oh, en Laat je dat je even binnenkomen. Nu bij Sandman.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 Begint het avontuur pas echt? Skoda. Info en voorwaarden bij een verdeler of op skoda.be. Voorwaardelijke overnamepremie, actie enkel geldig voor particulieren en zolang de voorraad strekt. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi: 200 gram verse Noorse zalmfilet voor de knaldiprijs prijs van maar 4,50 euro. Aldi, altijd slim.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 Wij houden van extra vroeg boeken voor nog meer vakantievoortred. En van elke dag aftellen met een goed gevoel garantie. Wij houden van vakantie. SunMap. Een jaar verheffend Vlaams entertainment vol kastaars is weer voorbij. Oh, mannen toch. Met adembenemende tv-momenten. Wow. Hartverwarmende radio. Ja. Meeslepende podcasts en online video's. Een kastaar van het mediajaar. Oh. De kastaars. De Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitaal. Wie krijgt uw stem dit jaar? Kies nu. Stem voor jouw kastaars via kastaars.be. De genomineerden voor de kastaars bekijken we samen op Telenet TV. De laatste maar die staat hier te branden. En jij kan die winnen als je Punto Punto wint, topspel om mee wakker te worden. Zeg, goedemorgen. Elke dag, voor twee, WMT Radio 2. Exact zeven uur. Lekker wakker worden met het nieuws uit de wereld. Charlotte. Goedemorgen. Het gevangenispersoneel staakt 24 uur tegen de overbevolking in de gevangenissen en het personeelstekort. En Lani Wittevrongel haalt zilver op het EK Baanwielrennen. In de gevangenissen is een 24 uur staking aan de gang. Volgens de vakbonden is zowat drie kwart van alle nachtploegen niet komen werken. De Sipiers staken tegen personeelstekort en overbevolking. En in de Belgische gevangenissen zitten zo'n 12.000 gevangenen. Dat zijn er zowat 1.300 meer dan waarvoor er eigenlijk plaats is. Dat veroorzaakt spanningen en agressie, zegt Eddie de Smet van de Liberale Vakbond. Wat wij nu te horen krijgen van de gedetineerden zelf, is dat zij zelf vinden dat deze situatie niet houdbaar is. Als men bijvoorbeeld in Vlaanderen alleen met meer dan 200 personen op een matras dient te slapen in een cel die te klein is, eigenlijk al voor twee personen, maar we gaan er nog een derde persoon bij leggen, ja, dan zorgt dat voor frustraties. De drie mannen die gisteren van een reisbus zijn gehaald in Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn weer vrijgelaten. Er zijn geen aanwijzingen dat ze van plan waren om een aanslag te plegen. De bus die vanuit Barcelona kwam, werd gisteren tegengehouden, omdat een passagier de politie had gebeld. Hij dacht dat hij drie andere passagiers over een aanslag had horen spreken. Maar uiteindelijk blijkt er niets aan de hand, zegt Hanne Olivier van het parket. We hebben inderdaad die drie personen uitgebreid verhoord. Uh, hun verhoren ook naast uh, alle beschikbare informatie gelegd die we verzameld hebben. En wij hebben uh, geen aanwijzingen gevonden dat er effectieve sprake was van, van een terreurdreiging. Het lijkt erop dat de... Passagier uh, vermoedelijk door een samenloop van omstandigheden de situatie uh, verkeerd heeft ingeschat. Op de bus zijn ook geen wapens of explosieven gevonden. De bus stond uiteindelijk de hele dag stil in Wetteren. De drie mogelijke verdachte passagiers die zijn dan s'avonds laat vrijgelaten. Russische en Chinese inlichtingendiensten gebruiken al maar meer informele agenten in plaats van diplomaten die als spion werken in ons land. Daarvoor waarschuwt Staatsveiligheid in het nieuwe jaarverslag. Een aantal weken geleden raakte bekend dat voormalig Vlaams Belang-politicus Frank Kreilman jarenlang als informant voor een Chinese spion zou gewerkt hebben. Francisca Bostin van Staatsveiligheid legt uit wie die informele agenten dan kunnen zijn. Dat kunnen journalisten zijn, dat kunnen niet-governementele organisaties zijn en dergelijke meer... En wat wij vermoeden is dat ze ook zullen proberen om wat wij noemen informele inlichtingenagenten te recruteren. Dus dat zijn mensen die geen carrière-spionnen zijn om het zo te stellen, maar mensen die naast hun normale job ook inlichtingen verschaffen aan de Russische inlichtingendiensten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben afgelopen nacht meer dan 60 Houthi-doelwitten aangevallen in Jemen, onder meer munitiedepots en defensiesystemen. De Houthi-rebellen steunen de terreurgroep Hamas in de Palestijnse Gazastrook. En daarom vallen ze de laatste weken verschillende vrachtschepen op de Rode Zee aan en die hebben een band met Israël. Amerika en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat de aanvallen op die schepen nodig waren om de vrije handel te beschermen van de schepen. En op het EK baanwielrennen heeft Lani Wittevrongel een zilveren medaille gewonnen in de Scratch. Dat is de koers met massastart over 10 kilometer. Voor België is het de tweede medaille op dit EK. Wittevrongel is pas 19 en mengde zich in haar allereerste EK bij de Elite met tegenstanders die veel meer ervaring hebben. Ik weet van mezelf dat ik snel ben. Ik kan wel zeggen, mijn eerste EK bij de Elite dat ik uh, content ben met mijn tweede plek. Natuurlijk ben ik wel onder de indruk... Uh, het is eigenlijk denk ik, mijn tweede of derde keer dat ik tegen die dames koers. Uh, maar kijk, ik heb ze direct een uh, visitekaartje afgegeven. Ik denk uh, dat ik nu niet meer zo onbekend ga zijn. Prachtig, hè, de Scratch. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Turnhout trekken MVA en CD&V dit jaar samen naar de kiezers. Ze vormen een kartel bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. En Nest Adriaanse van de Strangers reageert op het overlijden van zijn collega Alex Boeye die 89 jaar geworden is. Het is grijs met veel lage wolken en ochtends kan's op aanvriezende mistbanken. Het blijft overwegend droog bij plus 3 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uurtje. Zo heel veel problemen, vertel eens Mona. Nee, inderdaad. Op de binnenring rond Brussel wel eentje. Want in Halle is één rijstrook versperd door een ongeval. En verder gaat het enkel vijf minuten trager op de Antwerpse Ring naar Gent. Tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. Maar toch opletten als je ook de weg op moet. Het is echt gewattig daarbuiten hoor. Goedemorgen, Kate Ryan. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. It's everything you are to me. You came around and made my senses fly. Shook me up when you took me to the sky. Never thought that I. I'm yeah. not Hey En het is 8 over 7, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, je vrijdag begint. Het is vandaag 12 januari, je weekend zegt. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de spieren aan het staken zijn. Ik heb geen idee wat er nu gebeurt. Maar... Oh, de dag Peter van der Verre. Kim Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, ik zie dat. Ik vrees dat 12 januari vooral de dag is dat je een beetje tegen de lamp bent gelopen, Peter van der Verre. <laughs> fuck is dit man. <laughs> Zeg, Spijn, ik, mijn hart zit in mijn geel. Ja. Maar wat is dit allemaal? Ja, maar wacht. wacht, wacht het leuk. Ah. Lieve mensen, zet even de radio op. Zet even de, de app een beetje luider en televisie helderder. Wat kom jij in godsnaam in Morgen doen zonder uitnodiging? Xavier Taverne van Win-Win. Sorry, Peter. Je hebt geen idee wat er gebeurd kan zijn. Ah, nee, ik vind het vreselijk. Um, ik haat dit. Je weet dat. Ik, ik, ik haat dit. Het daarom, dit. Daarom, daarom. daarom, Het is da mijn show van de luisteraar. Ik het, ga het, weg. Ik, nee, nee, nee. Ik nee. Nee, nee, nee, nee. zet u af. Ik, ga, zet nee, nee, script, nee. ik had in het script bij eerste antwoord gezet uh, nee, en nu weg uit mijn studio. Ja. <laughs> maar goed, ja, ga, ga, ga lekker doen. Eh, man. Sorry, Petri, want je hebt mij de toestemming gegeven om hier te staan. Sterker nog, je bent ermee akkoord gegaan om de volgende tien minuten van deze ochtendshow aan mij te geven. Gaat er een belletje ringen? Tien minuten? Met tien minuten? Nee, dat kan niet. Mean? Je hebt net voor de kerstvakantie een uitje geregeld voor de ploeg die deze fijne ochtendshow show maakt. Jij ja? was het aanspreekpunt voor het bedrijf dat die dag gepland heeft. Je hebt na die reservatie nog een mail gekregen, omdat het bedrijf wilde dat je nog akkoord zou gaan met een aantal voorwaarden. Oh nee, nee. Ik heb dat niet gelezen. Die voorwaarden. Oh, nee, wacht. Leg het nog, ik kan nu even uitleggen. Dus we zijn met het team van Goedemorgen Morgen zijn we een spel gaan spelen. En dat was met een, een contractje. En de, ja, de verantwoordelijke van de show, de eindreactrice, stuurt mij een mail van je moet dit nog even tekenen. Ja, ik heb dat gewoon getekend, zonder te lezen uiteraard. Ja, je... Zeg niet dat daar iets in stond waar ik mijn hele leven spijt van heb. Je hebt je akkoord verklaard met een aantal <lacht> <dingen>. <lacht> Vertel. We kunnen die ook laten horen. Dit wordt even technisch voor de mensen die aan het luisteren zijn. Maar er staat in jouw mapje, ja. show Peter, uh -huh. een stukje klank met de naam Klank Oost-Vlaanderen. Ik hoor het hier, ja. Ik zie het. Ja, ik heb het. Mag je gewoon laten horen? Oh, oh mijn mannen. Echt waar? <lacht> Oké, okay, lieve luisteraar. Nu al, sorry. Artikel 9, luchtvaartrisico. Nu het nieuwe consumentenprogramma definitief is opgestegen, verklaart de verzekerde zich ermee akkoord dat de presentator van dat nieuwe programma het ochtendblok mag kapen op vrijdag 12 januari 2023 van 7 uur 10 tot 7 uur 20 zonder enig bezwaar. De eerste plaat voorafgaand aan dit blok moet eveneens al jodelend worden aangekondigd door de verzekerde. Heerlijk, ja, dat was Oh, ik uh, ik voel me hier echt heel slecht. We zijn radiomakers, ik weet hoe het is om je show uit de te handen te krijgen. Jij voelt u dat niet slecht bij je Ik voel, oh, ik voel mij echt mijn handen zweten, mijn hart zit in mijn Wat ik van jou vind, hè. Hoe ze, hoe ze, broeren. Hoe ze broeren? Maar je bent, het, kijk, het is voor de goede zaak, Peter, want je bent echt niet alleen, zoveel mensen doen het, uh, alleen vragen wij ons bij Win-Win af, is het net zo bindend als een contract uh, die voorwaarden goedkeuren, hè. Ja. Uh, daar gaan we het straks over hebben, tussen 9 en 10. Maar concreet betekent het dus dat ik de komende 10 minuten je show overneem. Dus ik speel hier straks jouw Favoriete. Punto, punto. Punto, punto. Veel succes daarmee. Ja, want dat gaat in de soep lopen met al die jingles, dat weet ik nu al. Ik weet hoezeer je daar elke dag naar uitkijkt. Maar nu dus even niet. En jij mag de volgende plaat dus. Al. Jolly! Al jodelend. Jolly, jolly! Oké, ik zet even hem jodelen. Jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly,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 Of the sticks, and I saw your mom. She forgot that I exist, didn't? it's half my fault. But I just like to play the victim, I'll drink alcohol, till my friends come home for Christmas and all Noah Kahan, stick a Season in Goeiemorgen Morgen, dat is even wennen en niet win-win. Nee, -win. hey, dag Xavier. Tof, ik, ik in. Charlotte. Ik ben ik ja, de tuiten heb ik, <lacht> <lacht> ik vind het vreselijk wat ik Peter heb Af, enfin, Wij gaan zo meteen Punto Punto spelen. Als je dat eens met mij wil doen en niet met Peter, dan stuur je gewoon Punto Punto in de Radio 2-app. <lacht> Voilà. Nu 40 dollar Dovi-dagen. Krijg één verde van je keuken gratis en er zijn 40 keukens te winnen. Keuken. Wij maken uw keuken in België. Hallo, ik ben Stef en ik werk voor de Colruyt-winkel in Halle. We bevinden ons nu aan de slimme kassas. We is eigenlijk gewoon uw productje onder de camera houden. Alles gaat veel sneller. We besparen kosten. De klant heeft hun boodschappen aan de laagste prijzen. En ze gaan sneller naar huis. De laagste prijzen, dat slim bespaart. Koolruit laagste prijzen. Een Mercedes, dat is een wellness. Een kantoor. Een bioscoop. Een Mercedes-Benz is meer dan een wagen. Met zijn verfijnde materialen, ultiem comfort en innovatieve technologie. Ontdek nu onze exclusieve voordelen tijdens de Star Days. Van 11 tot en met 28 januari bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes benzbe ik ben Donald Meulen en ik ben fier op de opening van onze 40ste toonzaal. Dit vieren we tijdens onze 40 Dolle Dovi dagen. Jullie krijgen maar liefst een vierde van je keuken gratis. En bovendien zijn er ook 40 keukens te winnen. Keuken. Wij maken uw keuken in België. 2024 wordt het jaar van de waarheid. Kiest Amerika Trump of Biden? Of geen van beiden? Wordt het het jaar van extreem rechts? Of laten we het links liggen? En Jasper Philipsen opnieuw het groen? Of rijdt hij een kleurloze tour? Dat lees je allemaal in het Nieuwsblad. Met onder meer het nieuws over de verkiezingen hier en in Amerika, de Olympische Spelen en het EK-voetbal. Abonneer je nu voor maar 3 euro per week. Ga naar nieuwsblad.be slash actie. Nieuwsblad. Begin bij ons.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 ...punto, punto. ...punto, punto. Usa la prima lettera per trovar la risposta Zoek eerste letter het juiste antwoord. En we spelen Punto Punto vandaag niet met Peter van der Verre. Dat vindt hij zelf heel jammer. Hij zal moeten wachten tot het maandag is. Ja. Want hij is akkoord gegaan met algemene voorwaarden die hij niet heeft gelezen. Nee. En daardoor heeft hij 10 tien minuten van zijn ochtendshow gewoon aan mij gegeven. Vind ik heel fijn. <laughs> we gaan Punto Punto spelen en dat doen we met Chris Geibelt uit Hasselt. Chris, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Sergej. goedemorgen. En hoeveel geluk heb je? Je bent een brandweerman. Ik mag punto, punto spelen met een brandweerman. Ben je aan het werk op ja. dit moment? Nee, ik heb een uurtje verlof genomen om met jullie poente poente te kunnen spelen. Je hebt een uurtje verlof genomen om ja, een spel ja, ja, ja. van één minuut te spelen. Ja. Dat is ambitieus, Chris. Ja, ja. Wat is de meest bizarre oproep die je ooit hebt gehad als brandweerman? Goh, ja, toch wel. Ik denk het lichaam eigenlijk wat eerder als toppen het water kwam. Een Oh, wacht, ja, ja. Kim heeft veel vragen, Kim. Ik heb heel veel vragen. Dus, dus wat was de, de oproep? Dat was dat er een lichaam in het kanaal aan het drijven was. Vraag door um, gekomen. En uh, ja, plot bleekten we met toeters en bellen aankwamen. Het hele team, politie, brandweer, ambulance, Eigenlijk dat het om uh, een seksbob ging. Een gedumpte seksbob. Ja. Of hij is al wel proper geweest. Zijn nagebruikt natuurlijk. Helemaal gespoeld. Ja, zo is nou, dat. Wow. Chris, zometeen start de klok van Punta Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Jij vult aan. En als je drie juiste antwoorden geeft, win je een exclusieve Goedemorgen. Morgen, mok die is zo exclusief dat ik er geen heb en na vandaag zeker ook nooit. Ik krijg. Speel snel en pas meteen als je het antwoord weet. En eh, niet weet liever. Veel succes. Bij klaar Chris? Ja, ik ben je klaar. Hier gaan we. Chris, welke O is een zwarte of groene vrucht die op jouw pizza ligt te drijven? Een olijf. Welke P is een ander woord voor de hemelse plek waar Adam en Eva ook even zaten? Paradijs. Welke Q is de topsong waarmee Belle Perez in 2005 zomerheet won? Pas. Welke R is een roodgroene plant waar Luc Appermond graag taart van maakt? Paradijs. Um, ra ra rab, Rab rab rab Rabarber. Ja! ja Rabarber. Nee, dat moet ik niet doen. Dat moet ik nee, doen. Nee, nee, nee. Want we gaan ah. nog even door de antwoorden. Ik weet ook helemaal niet of jij gewonnen hebt natuurlijk. Ponte, ponte. Ja, zeker. Jazeker. We gaan even door de antwoorden. Het was inderdaad een uh, olijf. Dat klopt helemaal. Welke P is een ander woord voor de hemelse plek waar Adam en Eva ook even zaten? Paradijs. Dat is helemaal goed. De Q waarmee Belle Perez zomerhit won in 2005 is. Gim. Kabibalabila. Kabibalabila. Thi. Maar dat had jij helemaal niet goed. En welke R is een roodgroene plant waar Luc Appermond graag taart van maakt? Met een beetje hulp. Heel veel hulp was nu ook niet, hè? Kom era barber. Ja, je wint. Goed hè? Oh, top, top, top. Wat ga je doen met die goede morgenmorgen ook? Ja, die gaat zeker een heel mooi plaatje krijgen, ik denk, in de kazerne. Daar gaan we eens een keer aan jullie denken als we het programma opzetten. Aan mij of aan Peter? Ja, een beetje uit de bal, heb je. Ja. Oh, Chris. me oh, jij ook. komt deze vrijdag. Heel veel plezier ja, ja. en heel veel groeten aan de brandweerlui in de kazerne daar van uh, Hasselt. En dat was meteen ja. ook mijn laatste wapenfeit, want ik heb eigenlijk al een halve oh. minuut meer gekregen. Ja, sorry, Kim Charlotte. Ik vind alweer... het janner, want de verandering van poezebroeren doet even ja. tegen de... Maar als je wilt dat ik nog eens terugkom, laat je ook eens goed rollen met de algemene voorwaarden die je niet leest en ondertekent. Oei, de basis terug. Heb jij echt niet te geilen op een pompier je dat wat is dat toch allemaal? Beter, beter. Vind ik een beetje een snelle conclusie eigenlijk. Zullen we een plaatje doen? En Peter is terug met ze. Zeker, hè? Ja, hij heeft er zin in. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Of twee vlinders in mijn hoofd sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Qua vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Je kijkt om me heen door een roze beel, Van doe maar 24 over 7. Ja, mijn vrouw is al compleet in paniek. Die stuurt mijn appje. <lacht> Waar zit jij? Ik hoor iemand anders. Ja. ja, daarnet heeft Xavier Taverne de show even overgenomen. Omdat ik een contract had getekend en ik had de voorwaarden niet gelezen. En daar stond in dat hij dus 10 minuten van mijn show mocht overnemen vandaag. We je wel een aantal klachten binnen van mensen die zeggen: Leo Blommer bijvoorbeeld. Uh, Xavier moet een beetje dimmen, want de clausule spreekt van 12 januari 2023 en niet 2024. Dat had ik blijkbaar gewoon mislezen. Er stond wel degelijk 24. Natuurlijk ja. heb ik dat allemaal niet gelezen. Nee, dat is, dat is het punt natuurlijk. Daar gaan ze straks over door bij Win-Win. Het is vanaf 9 uur allemaal. Goedemorgen. Tegels, Nachtuursteen, Parket, in je denkt toch niks aan Veta Verna dat ik dat zo ga laten passeren had. Oh, dat wisten wij ook voorhand. Oh, oh, Goedemorgen dag Weerman eh. Bram. Goedemorgen. Ja, Weerman Bram. We krijgen hier net binnen van Rob Belien. Bedankt, Peter, om nog eens te wijzen op de gladheid. Nu heeft onze bijna elfjarige zoon Gijs nog eens de bevestiging om zeker niet met de step naar school te gaan. Hoe erg is ja. het op dit moment? Wel, het, om te beginnen is het minder koud dan de voorbije ochtenden. Op de meeste plaatsen ligt de temperatuur rond 1 of 2 graden. Enkel in Limburg en in Vlaams-Brabant daar is het nog lichtjes aan het vriezen, dus 0 tot min 1 graad. Dus vooral daar is het toch wel op, uh, opletten voor gladheid. Zeker waar er uh, nevel of mist hangt of waar er eventueel nog wat motregen uit uh, die bewolking valt. Dus ja, hier en daar uh, toch nog maar opletten vanochtend. Nu de temperaturen die worden vandaag wel uh, goed positief. Uh, dat is heel jammer voor het ijs, want het ijs zal dus beginnen smelten, gedaan met, uh, met de ijspret. Maar uh, temperaturen van 3 tot 6 graden vandaag in Vlaanderen en Brussel. Zwak tot matige pries uit de Noorden en helaas weinig of geen zon meer, maar wel heel veel wolken met ook af en toe wat uh, motregen op sommige plaatsen. Het wordt dus een grijze dag en ook uh, vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met wat motregen. De minima liggen op de meeste plaatsen rond het vriespunt. Misschien nog een net zo'n min 1 graad. Mm -hmm. Dus het is opnieuw opletten voor wat gladheid vannacht en ook morgenochtend. Aan zee uh, goed positieve temperaturen, daar een graad of 3. Ja, en dan morgen vergelijkbaar weer met Vandaag opnieuw grijs weer. Misschien valt er wat gedruppel of eventueel een enkel vlokje. Maar op vele plaatsen blijft het toch droog... ...bij temperaturen van 4 tot 6 graden. Zondag starten we nog grijs... ...maar na de middag zou de zon er opnieuw moeten doorkomen. Uh, er is dan ook wel kans op een enkele bui... ...bij een graad of 4. En dan lijkt het begin volgende week opnieuw wat kouder te worden. Maandag nog 3 graden met wat buien. Dinsdag nog maar 1 graad. Maar wel uh, droog weer dan met wat zon. En dan woensdag en donderdag... Regen of sneeuw? Oh, ik heb ergens zon gehoord, ja. dus het, het regen ja, ja. of sneeuw? Ja, ik heb ja, ook sneeuw gehoord. Ja, ja. ja. ja. het, het gaat <laughs> terug wat frisser worden volgende week. Dus ja, ja. Het blijft ja. een boeiende job. Dankjewel, je wel weer, mijn brandprettig weekend ja, vooral. En ik ben ja. nog altijd onder de indruk van die Xavier Taverne. Echt waar, Xavier? En met de kapoen. We gaan dit jou ja zo hard betaald zetten, maar wat, hoe goed deed hem dat weer al? Dus op dat vlak zo blij dat hij erbij is bij Radio Absolut. 2. Win-win vanaf 9 uur. En dit, dit is George Ezra.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 Zakt half acht. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Crowe. Goedemorgen. In de gevangenissen is een 24-uur-staking aan de gang. De sipiers protesteren tegen de overbevolking en de agressie die daaruit voorkomt. In ons land zitten zo'n 12.000 mensen vast. Dat zijn er zowat 1.300 meer dan waarvoor er eigenlijk plaats is. En de drie mannen die gisteren van een reisbus zijn gehaald in Wetteren zijn vrijgelaten. Er is geen aanwijzing dat ze van plan waren om een aanslag te plegen. Een passagier had hen daarover horen vertellen en de bus stond de hele dag stil voor onderzoek. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Goedemorgen. Ook in de gevangenis van Antwerpen is er sinds 10 uur gisteravond een 24 uur staking aan de gang. Net zoals in alle andere Belgische gevangenissen. In de Antwerpse Begijnenstraat zullen vandaag maar zo'n 25 van de 250 sipiers aan de slag gaan. Zegt Ken van de Vondel van het ACV. De sipiers staken naar aanleiding van de overbevolking en de toenemende agressie. De overbevolking in de gevangenis van Antwerpen is nog steeds...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 Maar ook een leefbare situatie voor de gedetineerden. Aan de oude Markt in Dessel is een auto gisteravond tegen de gevel van een huis gereden. Mogelijk is de auto geslipt. Twee van de drie inzittenden, een moeder en een kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De garagepoort en ook de gevel van het huis zijn beschadigd. De vrouw die er woont was tv aan het kijken toen het ongeval gebeurde. Zij bleef ongedeerd, maar is wel heel erg geschrokken. In Turnhout vormen N-VA en CDV een kartel bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Huidige burgemeester Paul van Miert van N-VA is lijsttrekker. En eerste schepen Francis Stijnen van CDV lijstduwer. Het kartel was een logische keuze, zegt burgemeester Paul van Miert. Als het over Turnhout gaat. en over de dingen die hier moeten gebeuren. en hoe dat die moeten gebeuren, hoe dat we die gaan financieren. Hoe we dat allemaal aanpakken, die problemen, zitten we echt wel op één lijn. Het gaat ook over een turnhoutse identiteit, een kempse identiteit die we toch wel willen bewaren naar de toekomst. En dat moeten we als één fractie doen. Het gaat erom, we hebben dezelfde ideeën, dezelfde achtergrond ook. Dus ja, laat ons de handen in elkaar haken en hopen dat we een grote fractie kunnen leveren aan de gemeenteraad en, en ons gewicht op turnhoud kunnen laten blijven wegen. En er komen nog steeds heel wat reacties binnen op het overlijden van Alex Boeije van The Strangers. Hij overleed gisteren en is 89 jaar geworden. Alex Boeije heeft mede de Antwerpse muziekgroep opgericht en hij stond bekend als de Stranger met de baard. Zijn collega Nest Adriaanse zegt dat Alex Boeije ook een goede muzikant was. Iets dat uh, veel mensen misschien minder beseffen. Hij heeft mooie liedjes geschreven hoor. En hij speelde ook gitaar. Het was geen gemakkelijke. We hebben alles tot in de puntjes gezucht hebben. Ook als we optraden, dan moest het, het moest allemaal goed staan. Als we repeteerden, dan moest het zijn zoals zij. Het was geen gemakkelijke. Maar voor het mensen was, was dat, een toffe, een toffe kerel. Straks opent een rouwregister voor Alex Boeye in het Antwerpse stadhuis. Het is grijs en het blijft overwegend droog bij plus 3 graden. Ook morgen grotendeels droog en grijs. En dan vet. 5 het is vier over elf acht, Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, het is vrijdag een rustige ochtend. Spits wel glad, vertel eens. Ja, inderdaad. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu een zeven minuten tussen Strombeek en de werken in Vilvoorde. En verder inderdaad, die gladde wegen en waarvoor je moet opletten. Ja, hoe zit dat met dat te remmen dan? Ik heb altijd zo het gevoel dat je dan uh, rem los, rem los. Ja, dat dan... zo rem ik ook. Ja, dat is de bedoeling, <laughs> Toch wel? Ja, ja. ja. ja, heel, ja heel voorzichtig hè, ja. ja. Wat weet je? Toch? Ja, je moet je rem altijd teruglossen en terug in duwen, Sorry. Ja, okay, als je, maar... je begint te slippen. Maar je mag... Nee, en je... nee, je mag toch in een bocht, moet je alles toch loslaten en mag je het niet op die rem duwen, dacht ik. Ah, ik had altijd gehoord dat je... Rem los, rem los, rem los. Nee, gewoon alles lossen. Hm, ja, ik dacht dat je dan... Ja. De decor in. Ja, nee, nee, dat je dan net de decor inging als je remt, omdat je dan gaat slippen. Ja, dat dacht ik ook wel, voor de bocht remmen en eigenlijk in de bocht een klein beetje ja. weer gas geven en oh. dan heb je weer de controle over je auto. Ja, ja, bij die bochten wel, maar als je gewoon begint te slippen op de weg, dan uh, ja. wachten tot je een bocht tegenkomt. Ja. <laughs> Goed, maar kijk, we zijn weer veel wijzer. Als er iemand een echt antwoord heeft, die op dit moment iemand les aan het geven is, je mag het gerust even delen in onze app van Radio 2. Goedemorgen. Bij SleepLife. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. SleepLife. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open. Oh, Jacques. Als ik u zo zie liggen, dan smelt mijn hart. Ik wil u pakken in uw bijten. Jij lekker stukje. Zeg, over welke zaak hebt gij het? Ah, een is, Ah. Hier, neem mijn matinetje. Oh, Jacques...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 Afspraak bij dealer of op mercedesbens.be1. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. DRT Radio 2. love you. This is the Sfeer te blijven van het slippen Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Ja, het is nu niet helemaal duidelijk. Hè? Als je dus slipt op de weg. Ja. Ja, ik ging er altijd vanuit dat je dan even remt, weer lost. Remmen, lossen, remmen, lossen, remmen, ja, lossen. Ook in de app is er discussie ontstaan. Er zijn mensen die zeggen, nee, je moet vooral niet remmen. Je moet ontkoppelen. En, en ja, weet ik veel wat je dan moet doen, maar vooral niet remmen. Iemand die denkt dat hij het weet. Ik hoop het bartel van uit goed, Rotselaar. Goedemorgen. Ja, vertel eens Bartel, wat moeten we doen als we aan het slippen gaan? Uh, wel, uh, de kunst is ja, met een geschakelde auto ontkoppelen. Uh, ja, zeker niet aan de rem komen, tegensturen. En vooral kijken naar waar je wil, niet naar op het staal kan kijken. Ah, oké. Okay. En als dat niet werkt, dan uh, ontkoppelen, kaart op de rem gaan staan, hopen dat de ABS zijn werk doet en dat je niks raakt. Uh, ABS, wat was dat ook alweer? Algemeen blokkeringssysteem of wat is dat? Zoiets, hè, ABS. Maar, en wat doe je dan met een, uh, ja, een niet geschakelde auto? Eentje met uh, een automatiek, zeg maar? Ja, het is niet zo handig, want ja, in principe moet je de motor loskoppelen van de wielen. Ja. Maar ja. dat de kracht op alle wielen gelijk is, dan zou je in principe een in te schakelen, maar je hebt die twee handen nodig om te sturen, dus dat is niet zo evident. Ja, alhoewel, dat, dat lukt nog net. Bij mij is dat bijvoorbeeld ja. een hendel langs de kant, ja, ik kan er gewoon op tikken. Maar denk je dat je die reflex hebt of die tijd om dat te doen? Sinds ik Bartel van Goeten met Rotselaar gebeld heb, weet ik het. Dus ik denk het wel. Weet ik niet. ABS, wat was dat ook alweer? Ja, inderdaad, algemeen uh, anti-blokkeersysteem. Dat was het. Bartel, we zijn weer wijzer geworden. Dankjewel, Eman. Dat is graag gedaan. Prettige dag. En vooral ja, niet te snel rijden, dat is belangrijk vandaag. Ja, jongen, ja, die Margot van de regio. Sommige mensen zeggen ook Margot van de radio, maar het is wel degelijk Margot van de regio als je haar tegenkomt. Waar zit ze nu weer al? Het heeft allemaal te maken met de nationale goedemorgendag. Op dit moment zie en hoor je haar in de app en VRT op en neerspringen. Is het koud, Margot? Het is ijskoud en ook spekglad hier op het Ladeuzeplein in Leuven. Ja, je zit daar live voor de wekelijkse markt, maar er was ook iets anders, want je had ons een stunt beloofd. Vertel. Wel, ik heb hier daar juist... Heel hard gewerkt. Nee, dat is niet waar. Iemand anders heeft het voor mij gedaan. Want ik kon het niet alleen. Het is zo gigantisch groot. Ik ga het u tonen. Ik heb iets omhoog gehangen aan de Universiteitsbibliotheek van Leuven. En het is gigantisch groot. Zijn jullie er klaar voor? Altijd. Ja, zeg maar. Oké. Okay. Drie, twee, één. Tadaa! Het is een gigantisch grote oh. banner van tien meter lang. Je kan er niet naast kijken. En er staat in koeien van letters op. Goedemorgen. Dus wie vandaag in Leuven komt, die gaat uh, op, op naar de de markt komt, die gaat er echt niet naast kunnen kijken. Wow. En, uh, hier staat er iemand bij mij uh, die hier op de markt staat. Dat is Ilse. Zij heeft het, het kraam met de herenmode. Ilse, wat vind je ervan? Goedemorgen iedereen. Het is een prachtige ah. banner die omhoog hangt. Ik hoop dat alle mensen hem heel goed zien hangen. Ja, dat is waar. Je kan er wel niet naast kijken, dus dat is al een goed ding en ik vind ook hier op de markt in Leuven geven jullie echt wel het goede voorbeeld. Ja, wij zeggen s'morgens als we uitstappen tegen iedereen goedemorgen en ook als er klanten passeren, zelfs niet klanten, zeggen wij goedemorgen tegen de mensen en krijg je hem altijd terug. Meestal wel, ja. Dus in Leuven weten ze hoe het moet. Dat, dat, dat vind ik heel fijn om oh. te horen. Trouwens, als je hier vandaag passeert, neem zeker eens een foto met die banner. Ik heb het hier al heel veel mensen zien doen. Dat is, dat is leuk om te zien. Stuur die ons dan door via Instagram of via de Radio 2-app. En dan kan je iets winnen. Namelijk een goede morgen. En dat willen we toch allemaal winnen in ons leven. Tuurlijk. En dan heb ik nog één ding toe te voegen. Ik heb nog vier van die banners van 10 meter lang liggen. <lacht> um, en ik ben op zoek naar vier plekken waar we die omhoog mogen hangen. Dus als jij thuis 10 meter hebt, waar je van zegt van, oh, daar wil ik iets mee doen, of je hebt een vrachtwagen waar je mee rondrijdt, die langer is dan 10 meter. Een gebouw, laat het ons weten, en dan kom ik daarna met heel veel plezier die Goeiemorgen banner ophangen. Het is een enorm mooie banner, heel groot in het rood. Goeiemorgen erop, allemaal voor de nationale morgendag van binnenkort 23 januari. Heb je dus zelf een gebouw, of een vrachtwagen, of een plek waar je zegt van, daar komt veel volk, deel het in de app van Radio 2. En dan wordt het een prachtige... Goeiemorgen. En nu ga je stem even opwarmen. Je gaat het ook doen. Zo... Let op. Maar anders. Ja. <laughs> Goedemorgen, Let's groove, earth, uh, wind and fire. Wind and Fire. Let's groove, het is 13 voor 8. Goedemorgen. Goedemorgen, Ah, Een paar mooie mensen die toch al graag een goedemorgen banner willen hebben om ergens aan een vrachtwagen of een huis te hangen. Blijf ze delen in de app van Radio 2. Ja, het is 10 meter lang, dat is het enige nadeel. Maar uh, wel plezant natuurlijk. Zeg Kim, jouw zoon, die doet voetbal? Ja, ik ben een voetbalmoeder. Ja, hoeveel uur sta je dan langs de zijlijn dit weekend? Uh, dit weekend denk ik dat hij morgen moet spelen, maar ik denk niet dat ik meega, want uh, ik vind het oh, nogal koud. <laughs> ik ah, ja. de papa worden. Ik vind het wel heel tof om te zien, maar. Eh, het is toch een, een bijzondere sport. Hè. Ja, het kan prachtig zijn, maar als, ja, als een ouder jouw kind luid staat uit te schelden, heb je dat al ah, meegemaakt? Ja, eigenlijk wel. Nog niet zo lang geleden, dat er zo'n mama... Op het einde moeten die dan elkaar een hand geven. Vind ik heel sportief, vind ik normaal. Mm -hmm. En die riep dan eigenlijk van... Uh, je moet ze geen hand geven, mensen waren niet sportief. Maar echt, dat zijn jongens oh. van acht jaar. Ja. En dan moest ik mij toch een beetje inhouden. Want ik, ah, waar ah, gaat ja. het eigenlijk om? Dus ja, eigenlijk is dat cliché dan weer eens bevestigd op die moment. De zijlijn, het is jammer. Hè? Ik weet dat Carle van Nieuwkerken van Sportza daar ook ooit eens geweldig over zijn, zijn toeren van was, hoe erg dat is. Nu, Voetbal ja. Vlaanderen wil dat niet meer. Daarom lanceert die organisatie een campagne. Goedemorgen, Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen. Goedemorgen. Ja, hoe groot is dat probleem? Wel, we zitten daar toch met, laat ons zeggen, soms zorgwekkende tendensen. En het is vooral zoals de mevrouw de studio ook bevestigt, zelfs dat één incident dat er soms is, is te veel. En daarom moeten we er iets aan doen. En we kunnen niet meer gewoon dit toelaten. Nee, we hebben een hele, een hele grote gevonden, of jullie hebben een hele grote gevonden om mee te werken. Dat is Joris van Meteor. Meteoris, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, je hebt zelf een nieuwe song gemaakt, De Zijlijn, want jij wou absoluut meewerken. Neem ons even mee. Je was zelf tien jaar, stond op het voetbalveld en wat gebeurde er toen, Joris? Uh, ja, op het voetbalveld zelf. Het, het lied, De Zijlijn, staat eigenlijk los van de, de, de campagne. Ik heb dat niet gemaakt voor die campagne trouwens, die we nu voeren. Maar het was eigenlijk uh, meer een lied over de angst die je kreeg op het voetbalveld. Uh -huh. uh, van ja wat de mensen van mij zouden denken dus dat is één facet, dat is één dingetje uh, en wat ik toen wel merkte <laughs> meer en meer uh, langs die zijlijn, dat ouders uh, hun eigen kind of kind of kinderen van, van iemand anders uh, begonnen uit te schelden op het voetbalveld niet dat dat elke week aan de orde was maar er zijn wel bepaalde dingen geroepen uh, en bepaalde dingen gedaan als een vechtpartij en dergelijke die, uh, die oh toch wel straf zijn om als kind te moeten ervaren denk. Ja, Zegt Nant, de klerk van voetbal Vlaanderen, hoe, ga je dit, ja, hoe kun je dit veranderen, denk je? We moeten daar vooral op lange termijn werken. En door enerzijds te sensibiliseren met campagnes zoals dat we vandaag doen, maar anderzijds ook heel hard disciplinair en sanctionerend op te treden wanneer mensen of clubs zich niet aan de regels houden. Ja, stadionverbod bijvoorbeeld gebeurt bij hooligans. Is dat iets wat je zou kunnen doen van ja, een ouder verbod? het ja, is natuurlijk heel moeilijk om in het amateurvoetbal die controles te doen. Hè. Vaak is er ook niet echt een doorgedreven ticketcontrole of security nee. aanwezig. Dus het is vooral echt werken op uh, ja, de verantwoordelijkheid van de clubs. Maar vooral wat we willen doen is onder andere met deze campagne al die ouders ook daarvan bewust maken en zeggen van kijk dit is effectief een probleem. Maar ook als je iets ziet ja. rond de voetbalterrein, wanneer dat iemand iets doet wat niet door de beugel kan, ja, reageer daar dan ook op. Als volwassen mensen op een beleefde manier tegen elkaar, maar geef ook het signaal aan elkaar, dit kan niet meer. En stel je, je ook eens in de plaats, stel je dat je zelf je kind was, dat je daar stond en dat ze naar jou begonnen te roepen, zo dat wil je natuurlijk. Het zou gewoon traumatisch zijn. Waanzin. Zeg Joris, uh, Meteor, jij voetbalt intussen zelf weer, wat roepen ze naar jou tegenwoordig vanaf de zijlijn? <lacht> ook dat is een dubbel verhaal, Peter, ik moet u teleurstellen. Ik, uh, ik ging een eerste wedstrijdje voetballen en ik zit met een best, dus ik mag niet meer voetballen. <lacht> <Pushy. lacht> <Echt wel. lacht> Dus euh, naar, mij, naar mij hebben ze nog niets van geroepen. Maar euh, nee, ik ben, ik ben eigenlijk al eens benieuwd. Dat zou geven, dat hoe wel goed Morgen, is iets. morgen ja. ga je het doen. Hè. Er is een campagne. Morgen wordt de zijlijn wordt officieel afgetrapt bij voetbalclub KVV Vosselaar. Je hebt er ook een mini-optreden. Ja. Er, is, er is voetbal. En daar toon je de clip ook voor het eerst. En je hebt goed nieuws. Ja. Want, Joris... Want... Wat is het goede nieuws, Peter? Dat er nog twee luisteraars <laughs> kunnen bij zijn bij jouw concert morgen. Ah ja. Ah ja. Gast, ben jij ah. wakker of ben je wakker? Je hebt nu geen meend, dat barst toch? Ergens nee, nee, anders... Check, check. Maar ik, ik had al gezegd, hier lopen constant, Er zijn nu momenteel mensen hier met een neus aan, aan, aan het werken. En die moesten weten waar ze moesten zijn en dergelijke. Dus ik zijn ondertussen wat, wat, wat met handbewegingen aan het doen waar ze naartoe mogen lopen. Dus het is even zeker hier thuis Geen ja. probleem. <lacht> het is simpel. Lieve mensen, als je er wil bij zijn morgen voor middag in Vosselaar op de Voetbalclub. kan je gewoon even in onze app van Radio 2 voetbal, voetbal, gollen sturen. En dan mag je daar gewoon naartoe. Of iets anders, maakt niet uit. Is voor morgen allemaal. We gaan luisteren naar de song De zijlijn. Om ...om duidelijk te maken dat je ook gewoon sportief kan supporteren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen. Ik hoop vooral dat het werkt. En Meteor, geniet dan nog van alle drukte. Dank je wel. Goed, dank je wel. Het Waar zou hij zitten? Wat <lacht> <lacht> vraag ik mij dan af? Hij <lacht> zit een beetje in de war, denk ik. <lacht> maar dit is mooi. Het is van zijn album. De zijlijn. Dit is Meteor... Het is 7 voor 8, Ik weet nog, ik was twaalf jaar oud Zaterdagochtend tien uur op het veld Amper gegeten, angst in mijn benen Er zijn zoveel mensen aanwezig Het gras nog na mijn handen koud Ik was opgelucht dat ik werd opgesteld het vuur aan mijn schenen, maar ik zou alles geven. Er zijn zoveel mensen aanwezig. Ze zullen wel denken, wat komt die jongen hier nou toe? Hij is toch niet goed, hij is toch niet goed genoeg. De mensen aan de zijlijn, wat denken ze van mij? Zouden ze beseffen hoe eng ze kunnen zijn? Ze roepen en klagen, ik voel me zo klein. Soms wil ik dat niemand naar me kijkt. De mensen aan de zijlijn praten over mij. Moet ik ze negeren dan, of hebben ze gelijk? Ze roepen en klagen, ik voel me zo klein. Soms wil ik dat niemand naar me kijkt, daar aan de zijlijn. Ik weet nog, ik was 18 jaar, het echte leven klopt al op de deur. Ga je studeren of solliciteren, maar mag ik niet even proberen, want ik hoor ze altijd.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 Als ben je meer dan 30 jaar Maar is het nog altijd hetzelfde lied Ze zijn niet verdwenen Nog steeds met zoveel Misschien kan ik er ooit wel tegen De Zijlijn, ja, een liedje dat ook te maken heeft met het feit dat ouders werkelijk van hun oren staan te maken aan de zijlijn met voetbal, daar willen ze iets aan doen Morgen is er een mini-optreden van Meteor bij KVV Vosselaar Als je er nog wil bij zijn bij de campagne Stuur even voetbal in de app van Radio 2. Claudia Daalman uit Sint-Niklaas, Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wou nog even kort reageren op het verhaal van uh, ja, dat lawaai. Ja, klopt. Um, ik zelf heb ook twee zonen die ook gevoetbald hebben toen ik klein waren. En we moesten ooit een keer naar een toernooi in Nederland. En uiteraard zijn wij hier in België gewoon van onze kinderen aan te moedigen aan de zijlijn. Maar in Nederland mag dat dus niet. En ik wist het niet. En ik stond daar maar te kijken te roepen en de harten aan te moedigen van kom maar nog en, en zo en zo en al die hoofdjes die keken mijn richting uit en ik had zoiets van oei wat gebeurt er nu ja. en blijkbaar mag je je kinderen niet aanmoedigen, mag je enkel toekijken wat heel raar is want iedereen is heel stil ja. en ik stond daar eigenlijk uh, ja, het was afgaan als een jitter we dat hier niet ja, maar het is wel ja. een goed systeem natuurlijk, om ervoor te zorgen dat er geen lelijke dingen geroepen worden. Dank je ja, wel. Ik herinner me nog. Iedereen houdt zich aan. Kijk, Claudia nou, Daalman uit ja. Sint-Niklaas. Stille Nederlanders, dat we dat nog mogen meemaken. Dank je wel. Ja, Fijne ochtend. Ja, Dag, Claudia. Dag, bye. Bye.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 job waar je dubbel content van bent? Woehoe! Solliciteer dan snel op tricksox.be Trixo, dubbel zo sterk in hulp en, en uitzendwerk. Trixo, trixo. Zeg, Clementines, wat zegt u daar? Uh, veel vitamintjes. De manier om uw kinderen fruit te laten eten. Wel, tot dinsdag bij Carrefour. Onze lekkere Spaanse Clementines voor maar 2,69 euro per kilo. Ook op carrefour.be. Carrefour. We hebben allemaal recht op het beste. Bij Kia combineren we deze maand het nuttige met het aangename. Een bedrijfswagen of...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 Een ontzettend goed moment, ook zo meteen over een half uur. Acteur Lucas van der Rijnen zingt die geweldige hit van Johnny White live. Daarvoor blijf je hier. voor twee, Radio 2. Het is acht uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De verdachten die op een reisbus in Wetteren aan de kant gezet werden na terreurdreiging zijn vrijgelaten. En Lani Wittevrongel haalt zilver op het EK Banenwielrennen.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 Zegt Anne van der Steen, de advocaat van een van hen. Die waren natuurlijk zwaar onder de indruk, want die had natuurlijk wel de intentie, hadden ze daar ook een vergunning voor gekregen om naar, naar Australië te gaan. Het vliegtuig, dat was gisteren namiddag rond twee, drie uur, maar dat is natuurlijk volledig in, in duigen gevallen. We weten ook dat Australië super streng is. Dus we hopen dat dat natuurlijk geen impact heeft op zijn arbeidsvergunning die hij had in Australië. De bus stond uiteindelijk de hele dag stil in Wetteren. In de gevangenissen is een 24-uren-staking aan de gang. Volgens de vakbonden is zowat driekwart van alle nachtploegen niet komen werken. De sipiers staken tegen het personeelstekort en de overbevolking. Want in de Belgische gevangenissen zitten zo'n 12.000 gevangenen. En dat zijn er zowat 1.300 meer dan waarvoor er eigenlijk plaats is. En dat veroorzaakt spanningen en agressie, zegt Eddie de Smet van de Liberale Bond. Wat wij nu te horen krijgen van de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 die te klein is, eigenlijk al voor twee personen, maar we gaan er nog een derde persoon bij leggen, ja, dan zorgt dat voor frustraties. Belgisch varkensvlees mag voortaan weer geëxporteerd worden naar China. Het heft het importverbod op dat er sinds 2018 was, na een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land. En de sector is blij, zegt Lode Seissens van de Boerenbond. Dat betekent niet voor ons meer varkens, maar dat betekent wel dat onze varkenshouders een betere prijs kunnen krijgen voor hun Varken. Vandaag wordt de kop van het varken bij ons eigenlijk voormalig tot diermeel, omdat dat bij ons eigenlijk niet gegeten wordt. Hier in China is dat een delicatesse. Met die kop naar hier te exporteren, kunnen onze varkenshouders dus een betere prijs krijgen voor een varken. Premier De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Labib zijn momenteel in China voor een tweedaags handelsbezoek. Russische en Chinese inlichtingendiensten gebruiken al maar meer informele agenten in plaats van diplomaten die als spion werken in ons land. Daarvoor waarschuwt Staatsveiligheid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 maak ik heb ze direct een uh, visitekaartje afgeven. Ik denk uh, dat ik nu niet meer zo onbekend ga zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Voor de derde dag op rij vertrekken er geen bussen vanuit de stelplaatsen van Edigem en Tisselt door een staking. En in het Antwerpse stadhuis opent over een uur een rouwregister voor Alex Boeije van de Strangers, die op 89-jarige leeftijd overleden is. Grijs met veel lage wolken en het blijft overwegend droog bij plus 3 graden. Morgen grijs met aanvriezende mist en nevel s ochtends. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uurtje of in de app van V14 Nieuws. Als je in de file wil gaan staan, moet je wel een beetje zoeken. Mona. Ja, oh nee. inderdaad. Uh, naar Brussel, daar kan je eentje vinden van 10 minuten op de enige 10 vanaf Peuty. Op de binnenring rond Brussel verlies je nu een kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde. En richting Antwerpen gaat het wat langzamer op de A12 vanaf Aartselaar. Trixo, dubbel zo sterk in huishootshulp en uitzendwerk. Trixo, Trixo. Het is bij voor vandaag. Het is een vrijdag. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Katrina and the Waves altijd goed, maar begint dan maar aan zeg. Walking on sunshine, slecht voor de voetjes hè? <totstitie> Good walking on sunshine, Katrina the waves. Courage, dat is goedemorgen, morgen. Hey, hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Het is 12 januari, bijna weekend. En de dag dat je hoort op radio 2 dat de sipiers aan het staken zijn. Dat het een grijze dag is, maandenhalve een beetje koud. En daarnet hoorde je een goede song van Meteor, de zijlijn, over een campagne om ervoor te zorgen dat ouders minder gaan schelden naar jonge voetballers, naar elkaar, naar scheidsrechters. Nou, we kregen een anonieme reactie van een trainer op hoger niveau. Die zegt ja, prachtig nummer van Meteor. Het schelden naar kinderen komt vaker voor. Maar de laatste jaren zie je ook vaak dat ouders denken dat hun zoon of dochter de nieuwe Messi is. Mm. En ook de druk daarmee verhogen. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook makelaars bij twaalfjarigen. Oh. Uh, dus daar komt dan nog eens heel wat prestatiedruk van club en coaches bij. En dan komt de terechte vraag, moeten kinderen niet vooral plezier beleven aan dat voetbal. Pak dat mee van het weekend, het is een belangrijke. Maandag, goed nieuws, hè? want de familie Goris die gaan op reis naar Japan, ze zijn al geweest, expeditie Goris, je weet dat Sam veel kan. Hij komt naar hier maandagochtend en we hebben iets voor hem waar hij misschien los kan mee doorbreken in Japan. Oh, ik hou me alvast aan de takken van mijn basketbalsloefjes. <lacht> ik heb het al gezien en gehoord, het is indrukwekkend. Goedemorgen, dag lieve luisteraar. Jean Top uit Capelle op den Bos. Hey, Peter en Kim. Goedemorgen. Trouwen luisteraar van de show en jij hebt een gedachte. Mijn gedacht, mijn Ik heb een gedacht. gedacht ja. Jongens, wie had Met. dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Iedereen luistert en kijkt, brand maar los, Jean, wat is jouw gedacht? Mijn gedacht is... ...de frikpakgrootte in de frituurs zou moeten worden gestandardiseerd. Oh. Oh. Oh. Oké, okay, leg even uit. Dus we kennen, allemaal, ja, we kennen allemaal de situatie. Je gaat naar een frituur die je nog niet kent of, of waar je nog nooit bent geweest. En je moet pakweg voor vijf man fritten meenemen. Hmm. Dus... Je kijkt naar welke groot is, dat er beschikbaar zijn. En er staan altijd van allerlei termen, zoals mini, klein, groot, family, ja. jumbo. Je weet het nooit. Uh, dus je vraagt aan de frituurbaas: ja, hoeveel moet je meepakken voor vijf man, dan krijg je altijd hetzelfde antwoord: van ja, zijn het grote eters, kleine eters. Het komt er gewoon op neer dat in sommige frituren kleine pakken massas frieten zijn. Terwijl in andere frituren grote pakken, dat je daar nauwelijks mee gegeten hebt. Klopt, Dus we ja, dat toch gewoon nationaal of zelfs internationaal allee, mogen ambitieus zijn ja. kunnen, kunnen, kunnen harmoniseren dat je weet welk, in welke frituur in België ook staat als ik een groot pak friet vraag, dan ga ik ongeveer zoveel frieten krijgen okay. daar zou iedereen toch mee gediend zijn alle pakjes friet in de frituur moeten even groot zijn ja, het is vrijdag, we mogen over frietjes praten ja, ik vind het een, een goed gedacht ik vind het altijd wel spannend om te weten van, is het een groot pak of een klein pak ja? maar er is nog één ding en dat, dat snap ik nooit, ik had zo met even uitleggen. Maar lieve luisteraar, gooi het zelf. Is dat ook jouw gedacht? Alle pakjes friet in frituren moeten even groot zijn. Jean, wat ga je vanavond eten? Uh, geen frieten, denk ik. Sai, saai, saai. Ik weet het nog Slecht niet. Slecht antwoord, Jean. Jean, wat ga je vanavond eten? Uh, frieten, sowieso. Jouw reactie in de app. van hey, nog een kleintje. <laughs>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 It shouldn't be this hard I'm all out of faith My heart will always know your name I'm all out of love But look at all the love we made Jansen is helemaal mee. Wat een prachtige song van Pink, maakte heel wat los. Oh, out of fight. Als je echt geen fut meer hebt om te vechten voor je relatie. Prachtig gedaan weer. Bon, we zaten met de gedachte: alle pakjes friet in frituren moeten even groot zijn. Van luisteraar Jean. Ja, heel veel mensen die compleet akkoord zijn. Ja, we zitten nu met een hongerke en met een gedachte die iedereen beroert. Sophie van Holder zegt: ah, wat een goed idee. Doet dat ook bij de belegde broodjes? Dat moet toch ook dezelfde maat zijn? Want een kleintje of een grootje. Ja? En, en dan heb je nog honger. Maar dat kun je nog zien. Meestal tonen ze. moet een groot zijn. Grijs, bruin. Of uh, dat maar bij bakjes frieten. Ja, Marniek van de Bekelaar zegt. Ik denk dat de bakjes allemaal even groot zijn. Wee, maar dat het gewoon uh, verschilt hoeveel men erin doet. Dat er de ene nog een schep extra doet. En de andere niet. Wij hebben dus frietexpress in Temse. Prima frietjes. Maar dus, wat ze daar dus effectief doen... Ik begon ook met ooit een groot bakje. En dan ben ik naar een kleintje gaan en dan in een mini. Maar zelfs bij de mini, dat is een heel klein bakje. En dan vragen ze van, ja, ze doen daar wat, wat, wat frietjes in. Moet er zout in? Ja, zout erop. En dan pakken ze werkelijk, niet alleen een schep, maar de volledige komfrieten die daar nog staat. En dan kwakken ze erover. Maar dat is, dat is toch goed? Dat vind ik top. ik kan dat niet allemaal opeten, dat is veel te veel. Ah, maar ik vind het leuk om dan zo al, als je thuis komt, te beginnen aan die frietjes die ernaast liggen. Ah, zo ja. En die lijken zo alsof je die extra, alsof je die gratis... Maar ik, ik vind het wel zonde, moet er al altijd zoveel van weggooien. Maar nee, want nu ben je, je bent begonnen bij een grote friet en dan kan je het toch delen met Ilsen en Lexen. Ja, maar de, ja, oh, lang vooral kort. Uh, mijn vrouw kan geen frietjes van frituur, omdat die een notenallergie ah, ja. heeft. Ja, ingewikkeld allemaal. Dus uh, ik zit meestal alleen frietjes tekenen. Oh. <laughs> sorry, schat. <laughs> Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op ElizaWas Welk type motor kiezen voor nieuwe auto? Kijk, man, Ik zal daar dus niets van. Maar niets, hè. Stop maar met zoeken. De oplossing is rijden met een Toyota-hybride. Ah? Die verbruikt gemiddeld tot 44% minder in de stad. 44%? Wacht dus niet langer. In januari heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Ja, voilà, dat is niet mijn antwoord. Hè? Toyota. Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Dit is vakantie volgens Eliza was here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Terwijl je aan je eigen zwembad hangt en daar herontdekt hoe grappig je kinderen zijn. Mm. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza was hier. Unieke vakanties, weg van de massa. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht altijd inbegrepen. Impermo gaat low, low, low, low. Nu zolderbij bij Impermo tot min 70%. Vinieltegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels. Nog diefstien. Parket. In termo Deze zondag extra open. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. I'm sure. sure. Opent, dat wordt toch gewoon simply friet? Dat zou toch mooi zijn? <lacht> 23 over 8, ja, het gedacht Had morgen. gedacht vanmorgen, elk pakje friet zou even groot moeten zijn in welke frituur je ook komt. Heel veel mensen die er een mening over hebben. Lenny Knecht zegt, ik vind dat een heel goed idee, maar doe dat ook voor spaghettis. Zet er een aantal gram bij. Oké. Okay. Maar ja, Dan vraag ik me wel zo'n beetje af, ah, zoveel gram spaghetti. Ja. Heb je daar dan wel een idee van? Maar in sommige landen wordt dat gedaan, zo'n 400 gram. 600 gram, ik heb dat al eens meegemaakt. Ik denk in Tsjechië. Slim zeg al. Ja. ja, heel Nicole veel mensen Kassier... die reclame maken voor een frituur ook. Ja, bijvoorbeeld Dex Marina zegt bij ons in Hoevenen in Frituur de Samba krijg je een enorm pak voor drie personen, dus waar voor je geld. Nicole Kassier zegt bij mijn frituur ook, uh, bij een kleintje, we hebben superveel over, maar Sander warm ik die gewoon op in mijn airfryer dubbel genieten. Of in haar een frietpot heb ik er ook bij gezien. Nee, een airfryer, in de Empire. Daar moeten we vanaf. <laughs> bon, eh, Dirk Evens uit Beveren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je hebt een topsysteem, vertel eens. Ja, ik heb ook iets een probleem gehad met het volgende. Uh, we hebben verschillende frituren. Bij één frituur is een mini goed genoeg. Bij een andere is een kleine of een grote zelfs te weinig. Ten uh -huh. opzichte van die andere. En dan heb ik gewonnen, is bij thuiskomst de frieten beginnen wegen, de pakjes. Gewoon om te vermijden dat ik soms te veel had. En uh, dat is ook zo om die weg te gooien. Ah die weet je. En, en dan heb ik voor ja. mijn eigen, ja, gewoon voor mijn eigen is een reisje gemaakt. Als we daar frieten halen, heb ik het voldoende met een mini. Ga ik ze daar halen, heb ik voldoende met een kleine. Ja. En dat gaat echt niet om de prijs, maar gewoon om de hoeveelheid om te vermijden. Niet te veel frieten thuis komen, dat ik zonde vind om weg te gooien. Ik vind dat juist hetzelfde. Goed gedaan, Dirk, dankjewel voor de reactie. En dan was er nog uh, Hilde Dager uit Assen. Je zei net in Tsjechië: doen ze iets met gewicht en zo? Ja, ja. Uh, wel, Hilde Dager in Assen. Jij weet wat ze doen in Spanje, Hilde. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel het eens. Peter. Uh, wel, in Spanje, waar wij, waar wij gaan, dus bij de Catalanen, daar uh, heb je dus niet echt frituren zoals hier in België, maar dus maar dat ze kip aan spits verkopen mm -hmm. en, dan vraag, en dan vraag je ah, ik wil kip aan spits en ik wil daar fritjes bij voor twee personen. Dan nemen ze een zakje en ze doen daar iets van 200, 200 grammen in want Spanjaarden eten niet zoveel aardappelen als wij. En dan zeg je ja, maar dat vind ik niet genoeg. En dan doen ze er gewoon bij totdat je zegt, kijk, ik heb genoeg. En ze wegen dat en je betaalt wat dat je meeneemt. Voilà. Ja, goed. Daar roep jij gewoon even olé en dan stoppen ze zalig. Ja. Ja, ja. Ja. De kilo, hè? Voor mij kilo frietjes. Ik vind ja, het... dat is al veel, hè? Ja. ja, maar ja. Vroeger, maar ik spreek over lang geleden. als we naar het frituur gingen met uw kastrol, in... met uw kastrol, gewoon ah, de potpot. Ja. Ja. ja, maar dat heb ik nog geweten in Diepenbeek. Bij, bij mijn tante en mijn onkel in Diepenbeek, daar gingen we het vrijdags uh, mosselen met frietalen in frituur en we hadden dus twee komen mee. Dat was één voor de mosselen en één voor de frieten. Kijk, minder afval. Ja, gemaakt, sorry. Heerlijk, dankjewel voor de fantastische reactie. Fijne ochtend. graag gedaan, fijne ja, dag erbij. Oh, ik heb dag. zoveel honger, mannetje. Ja, dat is. <lacht> waar is de beste frituur van de wereld? Ik, ja, er is één frituur waar ik ja, heel lang gewoond heb in Waarschoot, lieve denk intussen. Vroeger was het frituur Remi, maar ik denk dat het nu bij Peter is. Want de man die er nu in staat heet Peter. Daar hebben ze echt topfrieten, echt waar. Ja, maar ja, jij zegt dat nu, maar iedereen vindt zo'n beetje uit zijn eigen buurt... Ja, nee, nee, ons frituur is ook ah, best frituur, Ah, frituur, frituur kattenkwaad Stop. in Antwerpen, ook lekker. Allee, goed, ja, los ervan. Goedemorgen. <middels> <middels> oh, she's sweet a psycho, a little bit psycho. night she screaming, oh my, mama, my, mind. Oh, she's hot a psycho, so left but she's right though. And night she's screaming, oh my, mama, I'm my, mama. your sure, shirt but then a second you'll be coming back back for seconds with your pain you just can't help it. Out. one say, mm -hmm. Mm -hmm. don't drink me. Tussen zegt Gerry Goeminnen, de beste frituur is frituur Davy in Bissegem. Een paar jaar geleden uitgeroepen als de beste frituur bij deze. Jij vroeg nog af wat een kapsalon was. Ja, ja, ik weet het ongeveer dat ze van alles samensmijten Maar ik wist niet meer goed wat dat ze dan allemaal op een hoop gooien de bab onder andere, warme kaas En dan een beetje onder de grill Dat de kaas ja. ook zo nog smelt over die hele pak oh. Als je dat voor jou krijgt, je aderen beginnen gewoon te wenen Omdat ze zo hard gaan Al ah, Wel, ik dat vraag me af, het is zo niet, niet ongezond genoeg En we gaan er nog aan toe <laughs> Ja, dat het kan niet opzeggen Maar kijk, we weten wat je allemaal gaat eten vanavond en ik kan je zoeken in je buurt. Daar krijg je straks nieuws over. Eerd Charlotte Halfnijen. Goedemorgen. In de gevangenissen is er een 24 uur staking. De Sipiers protesteren tegen de overbevolking en de agressie die daaruit voortkomt. In ons land zitten zo'n 12.000 mensen vast en dat zijn er zowat 1.300 meer dan waarvoor er plaats is. En Belgisch varkensvlees mag voortaan weer geëxporteerd worden naar China. Het stopt het importverbod dat er sinds 2018 was na een uitbraak van de Afrikaanse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 Voor de derde dag op rij vertrekken er geen bussen vanuit de stelplaatsen van Edigem en Tisselt door een staking bij een onderaannemer van de lijn. De chauffeurs willen niet meer uitrijden omdat hun bussen in slechte staat zijn en dus niet meer veilig. Gisteren was er overleg met de directie en die had wel oren naar de kritiek. Er zal nu bekeken worden hoeveel bussen er in orde geraken tegen volgende week maandag. In Turnhout trekken NVA en CD&V dit jaar samen naar de kiezer. De twee partijen vormen een kartel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Huidig burgemeester Paul van Miert van NVA zal de lijst trekken. Lijst duwer wordt Francis Stijnen van CD&V. Die zegt dat de keuze voor dit kartel heel bewust genomen is. Zoals dat elke partij voor de verkiezingen toch wel eens gaat snuffelen bij iedereen. Om gewoon maar eens te horen hoe men de volgende maanden ziet voor de verkiezingen. En wij dat natuurlijk ook gedaan. Maar het is duidelijk dat uh, van in het begin al bleek dat uh, als het gaat over programma naar de toekomst toe, waar willen wij nu naartoe, dat we dichtst aanleunden bij de ideeën ook van NVA. En dat was wederzijds. Het is nu aan ons beiden om een uh, programma op maat van turnout te schrijven uh, en dat eigenlijk dan de basis kan zijn voor een eventueel bestuursakkoord. Yeah. En in het Antwerp Stadhuis opent zo meteen een rouwregister voor Alex Boeien van de Strangers. Hij overleed gisteren en is 89 jaar geworden. Alex Boeien heeft de Antwerpse groep mee opgericht. De reacties op zijn overlijden blijven maar binnenstromen. Zoals van Johan van Mechelen, zanger bij de Antwerpse muziekgroep Viertakt, die het repertoire van The Strangers met hun toestemming voortzet. Hij was eigenlijk de, een beetje de serieuze gast binnen The Strangers. Met zijn warme stem kon hij echt. De mensen overtuigen om ook rustige liedjes uh, in het Antwerps te horen. Ik denk maar aan, uh, aan het liedje van de nond of van het Sleutelkind. Dat waren, dat waren zijn juweeltjes. Met Alex gaat er een stukje erfgoed weer al verloren. Hè? Een beetje uh, Antwerps erfgoed. Hè? Het is grijs met veel lage wolken, maar het blijft wel overwegend droog. En het wordt plus drie graden. Mona, was dat jouw lievelingsfrituur? Um, oh, oh. Ah, die staat in Laken natuurlijk. Ah, um, aan uh, metro Pannenhuis. Dat is bij de Steve Goeie frieten. Dat is een goede friet, dat hoor ja, je zo. Ja, ja, ja. En die doet niet open in het weekend, hè? Wat? Die verdient Oei. genoeg aan in de week, denk ik eigenlijk, hè? Ik weet ja, ja. Niet, Heel veel zaken hè, tegenwoordig die ja. gewoon overdag in de week open zijn in het weekend. Maar ja, het is toch echt zo: frietjesdag is toch vaak in het weekend. Ah toch? wel, Op Dat vind ik ook. Ja, Stief, hmm. niet goed bezig. Maar goed, los ervan. De files. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Antwerpen op de A12, wat langzamer rijden vanaf Aartselaar En dan sta je een half uur in de file op de brede straat van Boom richting Antwerpen. En dat is tussen Hemixem en de Krijgsbaan. Terwijl je toch gezellig thuis zit of in de file, zometeen de live versie van Lucas van den Einde van deze topsong van Johnny White. Verloren hart Meer dan alles willen geven. Ja, ja, is dat klaar Zo meteen. Nu 40 dollar Dovie dagen. Krijg één vierde van je keuken gratis en er zijn 40 keukens te winnen. Keuken. Wij maken uw keuken in België. Nieuw jaar, nieuwe ik, nieuwe smartphone Oeh, nieuwe icoontjes Bij Orange neemt het jaar ook een vliegende start Breng je oude gsm binnen en stap buiten Met een gloednieuwe smartphone vanaf 0 euro Met de optie Smart Data Voorwaarden op orange.be Orange Naar het werk gaan, dat is beter met de trein Maar waarom? Wel ah, ja, op het werk is het En thuis Het zou goed zijn als we tussen En Een beetje meer Zou hebben.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 De Nissan Qashqai is gewoon in stok binnen de 15 dagen geleverd. Met saloncondities tot 6000 euro voordeel bij Nissan. Dat is serieus bespaard. Oh, in dat geval, dan moet je er nog een kaaskroket en een bitterballetje bij doen. Je Nissan concessiehouder is nu zondag open. Radio 2, goeiemorgen morgen. Peter en Kim. over de liefde. Hè? A Girl Like You van Edwin Collins. over de liefde. Ja hoor. Goedemorgen, morgen. We moeten het erover hebben, want het wordt echt een goed weekend. Want ik ben er zeker van dat je de hit Verloren Hart, Verloren Droom, dit weekend op repeat gaat zeggen. Morgen is het exact. Tien jaar geleden dat de zanger is overleden, Johnny White. Die van die enorme hit. Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen. Om Johnny nooit te vergeten, is acteur Lucas van der Einde erbij vanmorgen om zijn versie live te zingen. Goedemorgen, dag Lucas. Dag Peter, goedemorgen. Luister en kijk even live mee. Hoe goed kende je de song Verloren Hart, Verloren Droom? Uh, ik kende die eigenlijk al, al vrij vroeg in mijn leven, zal ik maar zeggen. Uh, die kwam wel binnen. Hè. Ik heb die wel echt wel. wel ja, die zat bij mij wel ergens uh, in, in een of ander schuifje boven in mijn kop. Uh, en ik ben nogal fan van, van het Nederlandstalige lied. En dan op een gegeven moment ja, hebben wij uh, Jukebox 2000 gemaakt, een liedjesprogramma uh, voor de millenniumwissel. 100 liedjes, 100 Nederlandstalige liedjes uh -huh. uit de lage landen, zeg maar. 100 liedjes, 100 jaar, 100 liedjes. Uh, van levenslied, uh, zoals die er een is, is: Verloor, van verloor, om, tot, tot wat betere lied, kleinkunst, uh, belpop, nederpop. En. Ik weet nog dat uh, we hebben dat gedaan um, met uh, ik heb dat gedaan met, met Tina Embrechts en Nele Bouwes mm -hmm. Een Tien Koppa En ik weet nog, we gingen een repertoire samenstellen. Wat gaan we zingen? Het moest ook wat verdeeld worden, de dames en heren, met alle drie samen zingen. En ik, ik weet, ik ging een café binnen in Antwerpen, de opper. Ik pakte een bierkaartje, een pen en ik begon te schrijven welke liedjes allemaal. En ik denk, bij de eerste twintig stond al Verloren hart, Verloren droom van Johnny White. Ja. Omdat dat zo'n fantastisch nummer is ook. Niet alleen om te zingen, maar dat komt zo binnen, dat is zo'n hartekreet. Het is eigenlijk van de orde van het kan niet zijn, van Tuga, mm. snapte? Ja. Yeah. Uh, uh, en ja, voilà, vandaag ja, Ik 19... heb het ook heel veel gezongen Want het is ook Mensen mochten dus zelf ter plaatse in de zaal kiezen Een levende jukebox mm -hmm. Dat was het principe We gingen met de micro in, in de zaal zeggen Dag meneer, dag mevrouw Wat zouden we graag horen van ons jukebox? Oh, dat is tof. Ah, verloren hart, verloren droom <laughs> Ja, voilà. Dus ik denk, we hebben het vijf keer hernomen Op een kleine twintig jaar ja, ik durf dat nu echt exact zeggen, maar ik denk dat ik daar waarschijnlijk toch een keer of 250, 300 keer heb gezongen. Echt? Kijk, we oh. zitten met een ervaren zanger. Oh, ja, maar nee, maar goed. misschien zelfs meer dan Johnny White zelf. Nee, nee, maar om maar te zeggen dat het, dat het ook in het collectief geheugen zit ja. bij, bij de mensen, denk ik. Ja. Heeft het in 1971 net niet gehaald. Nicole en Hugo wonnen toen de prijsselectie voor het Songfestival met morgen, ja. uitstekend. Maar Johnny had dat zo goed gedaan op het oh Songfestival. Die had dat podium zo gepakt. Maar morgen dus tien jaar overleden, maar jij mag nu naar ons podium gaan, het Radio 2-podium, in de loft. Okay. Um, Vlaanderen zit klaar in de app, live op VRT. En Lucas van den Einde gaat het live doen. Deel jouw gevoelens ook, rust. Ik bij de best doen, He, doen, Ja, doen, doen, doen. Ja. <laughs> bij de versie van Lucas, van Verloren Hart, Verloren Droom. Lucas van den Einde staat klaar. Lieve mensen, geniet ervan. Lucas, die is aan u. Ik de klok, de tijd voorbij Voorbij ging ook het spel Van jou met mij Het spel der liefde Het spel met vuur De vlam was hevig Maar kort van duur Het nam een hart Het nam een droom Ze zijn voortaan In een rook vergaan Verloren droom, ik ben alleen. Ik had je alles meer dan alles willen geven. Verloren hart, verloren droom, waar moet ik heen? Jij was toch alles en of meer in mijn leven. Ik roep je na, jij antwoordt niet. Jij denkt heel zeker niet aan mij en mijn verdriet. Er is geen hoop meer, ik weet het wel, voor jou is liefde toch maar een spel. Verloren hart, verloren droom, het geluk ging mij voorgoed voorbij. Ik de klok, de wijzers voort, steeds verder van me weg. Wat bijna hoort, mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd. Het nam een hart, het nam een droom. Het wordt nooit meer zoals ze willen.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 Oh, mooi. Wow. Het was alsof je zijn hart voelde breken gewoon. Een hartekreet, zoals hij oh. zelf zei. Lucas van den Einde, live. Die daar even verloren hart, verloren droom van Johnny White. Morgen tien jaar dood. Even neerzetten, Lucas. Indrukwekkend. En wij zijn niet de enigen die onder de indruk zijn. Jurgen van den Broeke zegt: zalig, Lucas. Tini, Struiven, mooi, zo mooi. Wat een stem. Inge van Hulst had dat al gezien, want die was erbij in de Roma. Bij de laatste voorstelling van Lucas en de twee dames. En Lucas is zo'n goede zanger. Uh, heel blij dat ze dit opnieuw kon horen. En zo kan ik eigenlijk nog een keer ja. verder gaan, maar ja. Ga het liedje op. staat trouwens ook al meer dan twintig jaar in de radio. 2 eregalerij, terecht hoor. Terecht, ook. Ja, ja. Je, je blijft ook zingen, want je zat in februari in de familiemusical A Christmas Carol ja. over kerst in februari, ja. Lucas. Ja. <lacht> ja, er is blijkbaar een vraag, vraag naar. En dus we gaan nog zes keer spelen in de Stadsschopburg in Antwerpen met A Christmas Carol. Ja, volop, ja. Het mag, hè. Ja, ja, toch nog even over iets anders, waar je toch bent. Ja. Uh, want we hebben, ja, hebben iets ontdekt. Mensen kennen je natuurlijk van het eiland, Bucky Laplace, ook al een jaar of 25 geleden, van Vlees en Bloed, topseries, maar je bent wereldberoemd geworden, maar letterlijk wereldberoemd, lieve mensen, met één sketch uit In de Gloria, Boomerang. Wat gebeurde er in Boomerang, Lucas? In Boomerang... Uh dat was een, een, een talkshow, die heette Boomerang, hè, gepresenteerd door Tom van Dijk. Ja. En daar zat een koppel en die zaten daar, het ging over uh, ja, uh, chirurgische ingrepen die uh, wat misgelopen waren. En wat was er met de man in kwestie gebeurd, die ik dan speelde... Die zijn die in stembanden waren geraakt bij een operatie. Toen spreek ik een heel hoog, stem ik. Ja. Uh, maar ik herinner me nog toen dat bij de opname, dat was een van de eerste in de Glorious, denk ik, dat we, we, we hebben opgenomen. Dat was ook met het publiek, hè? dat was volgens gezegd een, een live uh, talkshow... Ja. En dan, ja, wat is dan de clou? Uh, naast mij zit dan uh, een dame die in een rolstoel, die ook daar in die rolstoel terecht is gekomen door, door een, een, een mislukte chirurgische Of Enfin, lang verhaal kort te maken. Ja, ik begin dan ook te, te praten, dat dat liefdesleven, dat dat dan vervelend is, want dat je geen lieve woordjes meer kunt fluisteren, omdat dat zo'n ozel hoog stemmen kunnen is. En dan de clou is dan op het einde de Frank Fokketijn, die zegt, mijn ook laag is, ja, ik heb ook een, uh, mijn dieel, ik heb ook een heel... En wat blijkt, dat het, uh, ja, de, de, de... Ja, want Tom van Dijk, Dijk die gaat dan compleet die, die gaat in de compleet slappe lach. Bol, die lacht zijn eigen, allee, die kan zijn eigen inhoud, heel gênant allemaal. Ja. En wat blijkt dus, onder andere bij Jay Leno in, in Amerika, een talkshow van Jay Leno, dat je echt uh, aankondigde van, look what happened in, in, in de Belgian talkshow. Die dacht dat, dat werd echt werd als echt beschouwd. We gaan, oh. we gaan nog even luisteren en kijken naar wat er toen gebeurde. Geniet ja. nog even mee. Oh, ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijken hier hanteert. <lacht> Tot morgen. Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus, ehm. Uh, je probeert dan terug uh, je toekomst <laughs> Ja, het gaat zomaar door, natuurlijk. Ja, ja. Fantastisch. Maar dus wat blijkt, op dit moment zijn er altijd mensen die dat geloven. Het gaat nog altijd hard op TikTok. Ja, er is dan nieuw, sociaal medium, dan krijg je dat dan. Yvonne heeft er ook eens een hele uitzending aan, aan, aan gewijd. Omdat dat in Nederland op een gegeven moment ook nogal boemde. Hmm. En ook van oh, die domme Belgen en kijkers, maar <laughs> eigenlijk ja. Het was zo goed gedaan, maar, natuurlijk. Hè. In de gloria zou dat moeten terugbrengen. En het eiland, komt dat nooit mee terug? Ja, dat moet je aan, aan, aan Jan hele vragen, denk ik. Maar ik ik denk dat het, die twee seizoenen, dat het, ja, Dat was me in de Gloria trouwens ook zo. Als je nu vraagt, Bukilaplast nog een keer doen? Ja. ja! Ik weet niet of ik mijn haar terug zwart ga laten verven. Ah nee, zoveel jaren later natuurlijk. Ja, ja maar oké, okay, we zijn niet zeker dat het terugkomt, maar we nee. hopen het wel. Maar kan je het dan nog één keer doen? Je slogan voor Sinalco, voor onze luisteraars. Goed, wat moet ik? Ja, maar ik, goh, het is vroeg, hè, lieve vrienden. Allee. Maar ik zal het proberen het in de context te plaatsen. Hè. Goedemorgen, morgen. Go go go go go go. Wat? Ah, dat brengt mij. Dank je, dank je. Oh, nee. Lucas van der Heijden, je hebt echt onze dag nu helemaal gemaakt. Bedankt Absoluut. dat je er was. Inderdaad, staat verloren hart, verloren droom op onze Instagram en op Radio 2be ja. Lucas, veel plezier met. Uh, ja, met het kerstfeestje binnenkort. Ja, ja, in februari nog een kerstfeestje. Ja. Absoluut. Van Kim Wilde. Het is vijf voor negen. Goedemorgen. Blijkbaar zijn er altijd mensen die naar het eiland kijken op VRT Max. Kan je nog altijd doen? Hè. Doen, doen, doen. Aanraders. En je luistert zometeen naar Win-Win, met Xavier Taverne, die we vanmorgen ook al mochten ontmoeten. Xavier. Ja, zeker. Goedemorgen. Deze keer had je wel een afspraak. Ik had een afspraak gemaakt. Waar <lacht> ja. ik er ook van wist. Ja. Rebeljour, zeggen ze dan. Zometeen gaat het over opnieuw algemene voorwaarden. Ja, je weet intussen wat dat kan veroorzaken als je die goedkeurt en dus niet leest. Hè, dan kan je zomaar tien minuten van je ochtendjok kwijt zijn. En dat is natuurlijk niet zoals ons willen we niet zo vervelend zal ik Nee, zeggen. het viel nogal mee. Ja, het kan veel vervelender. Je kan ineens akkoord gegaan zijn met een abonnement uh, bijvoorbeeld, en dan gaat er ineens elke maand 40 euro van je rekening. Wij gaan dus uitzoeken of die algemene voorwaarden, of dat hetzelfde is als een contract. En daar hebben we een goede advocaat voor die ons dat zo meteen gaat komen vertellen. Ja, tellen. en ook vooral stopzetten van contracten. Goed kijken wanneer dat gebeurt. Onlangs heb gehad, moest een jaar op voorhand stopgezet hmm. worden, dus je hangt er nog een jaar aan. Bedenkrijk. Ja. En Shima uh, is boos. Ik zag het, waarom? Ja. Ze ging naar een winkel waarvan straks misschien de naam vertellen, maar ze zag daar al iets liggen wat haar werkelijk de dus stoom uit de orde deed komen uh, en dat waren paaseieren. Oei, ja dat is inderdaad wel vroeg. Maar normaal is Schema toch voor alle eten is goed. Ja, het is dat, kijk. Als er bonnen bij zijn, en het in de afprijzing waar. staat is het schema <laughs> voor alles te vinden. Maar het, het, het Pasen valt heel vroeg dit jaar, 31 maart. Ja. ja dat en ik is denk waar. dan, ja, misschien moet dat dan kunnen. Maar de uh, schema zal mij ongelooflijk zwaar op de vingers tikken straks, denk ik. Hier is iemand die ook een winkel heeft. Heb je al Pasen hier in de winkel? Nee, ik vind dat echt ook wel te vroeg. Maar, maar hebben wanneer... jullie dan een datum, sorry, hebben jullie een datum waar, waarop je zegt, oké, okay, nu kan het Pasen? Na Valentijn. Ah ja. Het... Gewoon van thema naar thema. Nu gaan we van de kerst naar Valentijn. En dan gaan we naar Pasen. En dan gaan we naar de zomer, naar de barbie. Die blijven gaan, hè, man, die blijven gaan. Uh -huh. En voor je het weet, het we weer aan de nieuwe schoolspullen voor september. <laughs> Zometeen, win-win. Geniet ervan en profiteer ervan. Nu op VRT Max. Peter van de Vijre en de Zandloper. Een podcast van Radio 2. Terwijl het zand genadeloos loopt, zoals het leven zelf, praat ik met bekende mensen over hun leven. Peter van de Vijre en de Zandloper. Luister alle afleveringen op VRT Max. Aan een zalige nacht Dan heeft Bosmans alles wat je verwacht Het is winter van de slaap Bij Bosmans slaapcomfort Tot en met 31 januari Geniet je in de winkel te heist op de berg Van tal van soldenacties op bedden Boxsprings, matrassen en meer Meer info op zaligslapen.be De wereld tussen slaap wel een goede morden, Bij Bosmans slaapcomfort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 Ontdek alles voor je woning op de bouw- en renovatiebeurs in Antwerpen. Schrijnwerk, keukens, vloeren. Je vindt de strafste vakmannen in Antwerp Expo van 13 tot 21 januari. Ga voor tickets en info naar bouwreno.be Van Kalster! Zeg, weet het al? Nu Wintersolde bij Van Kalster. Met de laagste prijzen. Van Kalster! Nog straffer dan anders. Komen ze weg naar van, van, Kalster. van Kalster! Bezoek één van onze toonzalen. Kijk op vankalstervloeren.be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 Al 30 jaar simpelweg goedkoop. Hoe vaak heb jij op het internet al akkoord verklaard met voorwaarden die je niet hebt gelezen? Dat bedoel ik. We duiken erin na het nieuws van 9. Elke dag, dag voor